in hun baan op 1500 kilometer boven het oppervlak van Mars. De opzet was dat we een jaar op Mars zouden blijven. We zouden een kleine kolonie stichten... als uitgangspunt voor een onderzoek van de hele planeet. We zijn er maar drie maanden gebleven. Een langer verblijf zou betekend hebben... dat we nooit meer naar de aarde... Waren teruggekeerd. Als ik aan die drie maanden denk, kan ik me bijna niet meer voorstellen dat de fantastische gebeurtenissen die we hebben meegemaakt werkelijk hebben plaatsgehad. Het is lijkt ongelooflijk. Dat zeg ik onmogelijk. En toch, als ik zo om me heen kijk en de twee overblijvende vaartuigen zie die als het ware vleugel met ons huiswaarts drijven... hun silhouetten rechts en links van ons... zwart afgetekend tegen de achtergrond... van die myriaden schitterende sterren... dan weet ik dat ze me altijd te werkelijk waren. Gedurende lange sombere weken van onze terugreis... ...zullen we ruim de tijd hebben om na te denken over de vraag... ...of het wel van wijsheid getuigt ...dat de mens zich verder in het heelal wil wagen... ...dan van de aarde naar de maan. De geschiedenis is begonnen... ...nu bijna een jaar geleden. De eerste poging van de mens... ...om de planeet Mars te veroveren... ...zou worden gedaan door een vloot van negen ruimtevaartuigen... ...die per stuk ruim 4.000 ton wogen... en uitgerust met het nieuwe type atoommotor... een snelheid haalde van bijna 50.000 kilometer per uur. De bouwer van had twee jaar ingespannen arbeid gevergd... en in april 1971 waren ze klaar voor de start. Achteraf bezien was het hele plan vanaf het begin... tot mislukken gedoemd... Ja, reeds voor de start waren de omstandigheden tegen ons een voorbode van wat ons te wachten stond. Als we het maar begrepen hadden. Hallo Luna 142. Controle roept Luna 142. Klaar voor de start. Attentie. Hallo controle. Meer Luna 142. klaar voor de start. Luchtsluis. Contact. Giro. Contact. Alles oké, okay, Mitch? Oké. Okay. En de passagier? Ja. die zie nu nog bij tijd. Allemaal goed vastgesnurpt. Dan moeten we moeten er over een uurtje aan toe zullen zijn. Heerde, let op, we starten zo. Ik let op. Hallo controle. Hier Luna 142. Alles klaar. Start binnen 15 seconden. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Contact. 10 seconden na start, hoogte 15 kilometer, snelheid 6800 kilometer, 20 seconden na start, hoogte 24 kilometer, snelheid 9100 kilometer. Mist. af. Hoe zullen we die kerels in de cabine het nou maken? Ik ga eens even kijken, goed, Mitch, maar het blijft niet te lang. Oké. Okay. Hallo, controle. Hier, Luna 142. Morgen roept u. Geef koers en snelheid, alstublieft. Hallo, Luna 142. Snelheid 41.500 km per uur. Koers correct. Wanneer roept u ons weer? Routine oproep over twee uur. Dank u, Luna. Goeie reis. Hoi, hoi. En, Mitch? Nou, precies als ik dacht. Meer dan de helft kotsmisselijk. Maar dan wonder hun eerste reis naar de maan. Als je het mij vraagt, was, was het beter geweest... als ze die eerste reis niet hadden gemaakt. Wat weer een beziel, die wint zo toch. En wel niet genoeg aan ons hoofd zonder die troep. Ja, maar we denken dat er niks anders op zat. Je moet niet vergeten dat dit geen privéonderneming is... maar een internationale aangelegenheid. Iedere subsidierende staat heeft de recht op te weten hoe zijn geld besteed wordt. Nou nee, waarom kunnen ze de dus zaak niet per televisie volgen? In het hele geval wordt immers uitgezonden. Nou ja, we hebben ze nou eenmaal. Laten we ons daar nog niet meer druk over maken. Controleer liever de motormatch. En okay. tussen kunnen de steward wat pillen laten uitreiken. Als de heren zich verenigd in spit voelen, zullen ze er genoeg te doen hebben. Ik denk niet dat we veel last van hen zullen hebben. Over drie dagen, tegen dat we op de maan zijn... Ze zullen weer allemaal lekker als kip zijn. Hallo Luna 142, hier de landingsleider op de maandbasis. Verzoek ontvangen, koers X, 724, route E. Hoogte en snelheid worden gecontroleerd. Bericht valt over vijf minuten. Goed, dank u. Hé, hey Mac. Ja? Bereken de landing even. Koers 724, route E. We zijn de tabellen? Ja, ze landen binnen het uur. Hè? Eh? Nou, dan hadden ze ook al wat eerder kunnen waarschuwen. Ja, schiet op, Mac. De piloot wacht op ons bericht. Hier is Barnet. Passagiersraket Luna 142 heeft zich zojuist gemeld. Ja en? Wat zou dat? Moet ik al in vreugde tranen uitbarsten? Dr. Matthews heeft verzocht ervan in kennis te worden gesteld. Oh, oh dat is het, Jeff. Ogenblikje, ik zal het de dokter zeggen. Hé, hey, Doc. Ja? Luna 142 gaat landen. Ah, zo. Nou, geef mij die telefoon maar even. Jimmy. Zo. Hallo? Ja, dokter. En hoe laat landt ze? We zijn nog bezig met de berekening. Zo. Zou ik als u klaar is uh, met de piloot kunnen spreken? Zeker, dokter. Waar wilt u hem hebben? Oh, nou, wij komen wel naar de controle. Ah, ze komen dan toch terug. Nou, het zou tijd worden, denk ik. Ach, je weet hoe het daar op aarde toe gaat, Jimmy. Eindeloze besprekingen dan op het laatste nippertje nog een extra controle. Ja. Nou, ah, kom, we gaan. Ja. Uh, ruimtepakken aantrekken? Nee, uh, we gaan door. Oké, okay, ik, ik ben klaar. Uh, maak de deur dan open. Ja. Ja. <truim> Zeg, denk je dat we op tijd zullen vertrekken, dokter? Waarom niet? Stap in, Jimmy. ...en nog drie dagen voor ons opgang. Nou, wat mij betreft is het morgen. Ik ben net opgestaan. Hoe lang nog voordat ze landen, Mac? ogenblikje. Zo, hier hebben we de cijfers. Even kijken. Vijftig minuten, dertig seconden. Nou, laat u dat hem maar weten. En geef me dan aangezacht voor de morgen. Zeker, dokter. Hallo, Luna 142. Maanbasis roept u. Antwoord, alsjeblieft. Hallo, maanbasis. Ontvang u luid en duidelijk. Hier volgen de laatste berekeningen. Is u klaar om ze te noteren? Ja. Landing kan normaal verlopen. Uw hoogte is 6400 kilometer. Snelheid volgens schema. Landing over 50 minuten. Ik kan u de cijfers geven ter controle als u het nodig hoordeelt. Niet nodig. Maar als het normaal is, komen we zo wel. Bedankt voor de moeite. Geen dank, Captain. Maar hier komt dokter Matthews. Hij wil u spreken. Oké, okay. ga maar door. Hallo, Jeff. Hallo, dokter. Hoe gaat het bij jullie daar beneden? Alles in orde? Behalve het nummer twee. Die bezorgt ons nogal wat last. Met de laatste proef Al die 5% te weinig stuwkracht. Ik zal het met zeggen. Heb je enig idee waar het kan liggen? Mm, de mekanus zoeken er naar... Er schijnt iets te, met de pompen niet in orde te zijn. Zo. Zeg, dokter, dat nou, je toch in het toestel bent. We ja? ik goed af de afdeling receptie even dat we onderdak moeten hebben voor drie man extra? Drie man extra? Ja de stad nog zeker? Nee, journalisten. Wat zeg je? Ja. Winchel stond erop dat ze meenam. te keren gaan om dat te verhinderen. Is snapt wel Maar dat hm. niks. Ze moeten een ooggetuigenverslag geven van de start, voor de aangesloten zenders en alle werelddelen. Ja, maar ik dacht toch Ja, ik de... weet het wel. We dachten wel allemaal. Maar het is nog helemaal zo en niet anders. Winchel lachte met het reglement en liet hem meegaan. Stel je voor, ze hadden nog nooit in de ruimte gereisd. Zo. En hoe is ze hem bekomen? Het begint niet zo best, maar na een dag was alles in orde. Een plaats dat ze sindsdien hadden. Je zult iemand moeten aanstellen om op ze te passen. Yeah. En ze de maandstad te laten zien. Maar vooral om ze uit onze buurt te houden. Nou, ik zal mijn best doen. Nog iets anders dan, Jeff? Niet dat ik weet. Huh? Alarm! Vlucht niet de en stoutje. Vlucht! Vlucht! Mech, versta je? Vlucht! je de dokter. Wat is er aan de hand? Dokter! Dokter! Oh. Wat is er gebeurd, Jimmy? Uh, weet ik het. In elk geval, de zaak is luchtdicht gesloten. Uh, ik uh, geloof niet dat hier iets mis is, is het wel, Mac? De luchtdichte deuren zijn oké okay, en de ventilatoren zijn ook dicht. Geen we de technische afdeling? Ja. Zeker, dokter. Hallo, hallo, hier de toren. Hallo, Toren roept technische afdeling. Hier is dokter Matthews voor u. Hallo, toren. Dokter Matthews kan spreken. Hallo, technische afdeling. Wat is er gebeurd? We weten het nog niet zeker, dokter. Het ziet er maar uit dat in een van de woonwijken een ontploffing heeft plaats gehad. Huh? De luchtdruk die plotseling terug tot nul... ...kunt u niet hierheen komen. Kan ik deze afdeling zonder gevaar verlaten? Ik heb geen ruimtekostuum bij me. Ik zal trachten te weten te komen hoe groot de omvang van de schade is... ...en het u dan te weten. Goed, maar vlug alsjeblieft. Zeker, dokter. Is het uh, erg, dokter? Dat is nog niet bekend. Een luchtsluis van een van de woonwijken moet het begeven hebben. Of een van de muren is gescheurd of zoiets. Uh, in elk geval mag niemand dit vertrek verlaten... ...voordat we iets naders vernomen hebben van de technische afdeling. Vergeet me, heren? Ja, zeg, zeker. En niet roken, alstublieft. Nee, natuurlijk. Zeg, dokter, hoe zou het met die mensen zijn die in die wijk wonen? Ja, laten we het uh, beste ervan over. Als er uh, iets ergs is gebeurd, uh, kunnen we niets voor hen doen. Dat was de eerste slag die ons trof. Twee jaar lang had een heel leger hard gewerkt om de kolonie op de maan te stichten. Maar bij de grote krater, Copernicus, niet ver van de Evenaar... hadden ze de heuvels doorgraven om er een hele stad in te bouwen... die tot woonplaats diende voor het personeel van de constructieafdeling... dat de marsraketten bouwde. Alle onderdelen van die raketten waren van de aarde overgebracht naar de maan... om hier op het startterrein in elkaar te worden gezet. Gedurende de bijna een halve maand lange maandagen. ...verzamelde grote zonnereflectoren het vermogen van het zonlicht. Dat werd omgezet in elektrische energie. die diende om van de werkers in de onder druk staande basis. het leven te veraangenamen. en om gedurende de warme maandagen. het koelsysteem. en gedurende de bitterkoude maannachten maandnachten. ...de verwarming in bedrijf te houden. Twee jaar lang was er niets gebeurd dat er op wees ...dat een ramp als die, welke nu had plaatsgevonden, mogelijk was. En toch was door de een of andere onnaaspeurbare oorzaak... ...het koppervormige doorzichtige dak... ...van een van de woonwijken gebarsten. Dit was de eerste ramp die de maankolonie trof... Toen de reddingspoor eindelijk in staat was de schade te onderzoeken, vond ze een wijde gapende opening in het dak. Vier mannen sliepen in die afdeling. Uiteraard zonder ruimtekostuums. Het ene ogenblik lagen ze nog rustig, de kunstmatige aardse atmosfeer in te ademen. Het volgende was die kostbare atmosfeer vervlogen door de ontstaande opening. En bevonden zich in een absoluut luchtledige ruimte. In zekere zin was het een geluk voor hen dat ze sliepen. Zonder strijd scheidden ze uit dit leven. Binnen de twee uren van de beschadigde afdeling hermetisch afgesloten van de rest van de ondergrondse stad. Intussen was Jeff geland. Ja. Ja. Nou. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Uh, het spijt me, heren, dat ik u zo lang heb laten wachten... maar is het begrijpen dat dit onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijk was. We begrijpen het voorkomen, Captain Morgan. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Voor zover we kunnen nagaan moet een van de woonbekken getroffen zijn... door een meteoor van grote afmetingen. Uh -huh. Ja, dat is een ongeval waar tegen we ons niet kunnen wapenen... maar dat slechts bij zeer hoge uitzondering plaatsgrijpt. Uh -huh. Vier mannen zijn erbij aan het leven gekomen. Ja. Zijn er leden van uw bemanning bij? Ja, twee. Maar we zullen toch op de vastgestelde tijd vertrekken. Dus uh, met twee man minder? We hebben natuurlijk gezorgd voor reservebemanning. Ja, en nu heren, wat u in uw berichtgeving aan de aarde meldt is natuurlijk uw zaak. Maar ik zou u zeer erg kettelijk zijn als u van deze ramp geen melding zou willen maken... voordat onze expeditie vertrokken is. Mocht u bepaalde vragen hebben, dan is het nu de tijd om ze te stellen... De komende drie dagen zal ik te druk bezet zijn om nog veel met u te kunnen praten. Ja, wanneer krijgen we de ruimtevertegen te zien? Dat is al geregeld. Oh. Ook zult u in de gelegenheid zijn de start bij te wonen vanaf de starttoren. Oh, dat is mooi. Dat is... En u zult worden rondgeleid door de kolonie. En ik ben er zeker van dat u hier heel wat zult zien dat u zal interesseren. Okay. Uh, hoe lang duurt de tocht naar Mars? De heen- en terugreis duurt ieder zes maanden. Ons verblijf op Mars zelf een jaar. Ja. We levert dat geen grote moeilijkheden op met uh, levensmiddelen, voorzieningen en dergelijke? Nee. Op twee na zijn al onze vaartuigen, vrachtvaarders... die drinkwater, voedsel, extra brandstof, zuurstof en wetenschappelijke instrumenten meenemen... benevens onze luchtdichte woonverblijven... en de tractoren met aanhangwagens voor de voorbeweging op Mars. We hebben genoeg voorraad voor drie jaar, hè? maar ik hoop, zoals ik zei... ...binnen twee jaar terug te zijn. Een ruime veiligheidsmarge. Ja, onze ervaring op reizen naar onbekende gebieden in het heelal... hebben ons geleerd dat dit noodzakelijk is. U kent toch de geschiedenis van onze eerste reis naar de Maan? Hm? Ja, natuurlijk. We werden hier toen veertien dagen langer opgehouden dan we hadden verwacht... ...en het maar een haar, of we hadden de aarde niet meer gehaald. We konden ons gelukkig prijzen dat we het een levend afbrachten. Ja, maar waarom vertrekt de expeditie van, naar Mars eigenlijk vanaf de Maan... ...en uh, niet vanaf de Aarde? Het transport van alle materialen om de vaartuigen hier te bouwen... moet kosten, toch enorm hebben opgedreven. Uh, wel, de veel geringere zwaartekracht op de maan... stelt ons in staat grotere vaartuigen te bezigen. En die te starten met niet meer dan het zesde deel van de brandstof... nodig bij een start vanaf de aarde. Uh, uh. De start van hier betekent dus niet een verhoging... maar een uh, verlaging van de kosten. Oh, ja, ja. Uh, landen alle expeditieleden op Mars? Nee, alleen de bemanning van het als begeleider... Een totaal acht man. De overige bemanningen blijven aan boord van de vrachtvaarders... die in een baan op een hoogte van ruim 1500 kilometer... om de planeet heen blijven zichtelen. Ja, het hele jaar duren? Ja, er is niets aan te doen. Maar zullen die mensen dat niet beroerd vinden? Zo'n lange reis te moeten maken en dan niet eens voet aan land te mogen zetten? Geloof me heren, de bemanningen van de vrachtvaarders weten heel goed wat hun te wachten staat. Maar ze gaan liever mee zonder te landen dan thuis te blijven. Op welk gedeelte van de planeet landen de vlaggenschepen? Op de zuidelijke Poolkap. Op de Poolkap? Ja. Zal het daar niet ontzettend koud zijn? Waarschijnlijk wel, maar de Poolkap is de enige plek waar we zeker zijn van een effen landingsterrein. Trouwens, onze ruimtekostuum zijn elektrisch verwarmd. Eenmaal veilig land, zullen we de tractoren uitladen... en ons op weg begeven in de richting van de evenaar van Mars. En onderweg natuurlijk, de strik verkennen. Ja. Ja. En uh, hoe leeft u daar? Ja, leeft u? Uh, heren, wij beschikken over bolvormige, opblaasbare hutten waarin de normale druk heerst. Die zullen voldoende bescherming bieden tegen de weersomstandigheden op Mars. En kunnen worden opgevouwen wanneer ze niet worden gebruikt. En uh, hoe denkt u de tijd door te brengen gedurende die lange reis van zes maanden? <lacht> er is genoeg te doen. Ik denk niet dat we één ogenblik met de handen in de schoot zullen zitten. Neemt u ook wapens mee? Ja. Waarvoor? Nou, uit wat ik er zo van gelezen heb, kreeg ik de indruk dat de deskundigen veroordeeld zijn dat Mars de enige planeet is waarop de kans bestaat leven in de een of andere vorm aan te treffen. Dat is zo. Neem nou eens aan dat die levende wezens verstand hebben en dat u vijandig vijanden gezind zijn, nietwaar? Denkt u zich dan te verdedigen? Eh... Uh... De hoogst ontwikkelde vorm van leven die wij verwachten aan te treffen... is een primitieve vorm van plantaardig leven. En ik geloof niet dat we wapens nodig zullen hebben om ons daartegen te beschermen. Ja, maar hoe staat het dan met die kanalen? Wat bedoel ik? Neemt men dan niet aan dat het irrigatiekanalen zijn... door de Marsbewoners om hun woestijnen van water te verzinnen? Dat was een populaire opvatting van de 19e eeuw. Oh, raakt men daar dan nu geen geloof meer aan. Sommige mensen. Nou, kan men die kanalen zien? Zijn ze er werkelijk? Het is zeker dat de dingen die men kanalen noemt, inderdaad bestaan. Maar of ze water bevatten of alleen maar verkleuringen zijn van het oppervlak van de planeet... ...dat is iets dat we nog hmm. niet weten. Hmm. Kunnen we van hieruit Mars waarnemen? Wel zeker. En ik ben ervan overtuigd dat de sterrenwacht u graag de gelegenheid daartoe zal geven. Oh, Als u ooit eerder naar de rode planeet heeft gekeken vanaf de bodem van die reusachtige oceaan van lucht die de aarde omgeeft... ...dan staat u hier een prettige verrassing te wachten. Oh, ja. Onze telescoop is niet bijzonder groot... Maar dankzij het feit dat de maan geen atmosfeer bezit... is het mogelijk allerlei details van het oppervlak van Mars te zien... die op aarde zelfs met de grootste telescopen niet te krijgen zijn. Ja, ja en nu, heer, als u geen vragen meer heeft... brengt u naar iemand van de afdeling receptie die uw kamer zal... Ja. De eerstvolgende dagen kenmerkten zich door een enorme bedrijvigheid... In een van de maankraters, op 5 kilometer afstand van de nederzetting, stond de vloot van negen ruimtevaartuigen klaar voor de eerste expeditie naar de planeet Mars. De krater, met zijn gladde effen bodem en tot op 800 meter steil omhoog reizende ronde wanden, vormde een ideaal startplatform. De ruimtevaartuigen hadden enorme afmetingen, ze waren bijna 100 meter hoog, ...en hadden een omtrek van ruim 30 meter. Twee ervan vertoonden de bekende vormen van het gebruikelijke raketvaartuig. De anderen weken vrij sterk af van wat de leek zich van zo'n vaartuig voorstelt. Daar ze niet bestemd waren om ooit door een damkering te vliegen... waren ze niet gestroomlijnd. Doch bestonden slechts uit de meest onmisbare bestanddelen zoals zonnespiegels... Radio antennes, brandstofreservoirs en andere uitrustingsstukken... ...samengehouden door een net van geperforeerde steunbalken. Dit samenstel werd bekomen door een grote bol... ...die niet alleen dienst deed als vrachtruim... ...maar waarin zich ook de heel kleine cabine bevond... ...die het boomverblijf vormde voor de tweekoppige bemanning. De vaartuigen die op hun cabines in grote rode cijfers de getallen 1 tot en met 8 droegen, stonden in een kring met een middellijn van ruim anderhalve kilometer op het gestroomlijnde vlaggenschip De Pionier, dat ter herkenning lichtblauw was geschilderd. Uren voor de start reeds stuurde iedereen die niet in beslag werd genomen door de een of andere taak naar de horizon in afwachting van het verschijnen van de zon. Tegen het donkere met diamanten bezaaide uitspansel... ...tekende zich vaag het silhouet af van de maan Karpaten. Aan de overzijde hing als een grote maan in zijn eerste kwartier de aarde. Bewegingloos aan de hemel. Dan opeens, schoot van achter de ruige horizon... Een spitse rode zonnestraat tevoorschijn. Het volgende ogenblik baarde alsof een reusachtige hand een elektrische schakelaar had omgedraaid. Het hele landschap in de scherpe, witte zonnegloed. Verbergen, rotsen en kraterwanden, lange, gitzwarte schaduwen op het oppervlak van de maan wierpen. De lange maandag. Begonnen. De ruimtevloot ontstertend naar Mars. Het is nu één uur voor de start. Ziezo dokter, het is zover. Instappen voor een toertje rond de zon voor de dinerheren. Kom, mannen, helmen man op naar uh, de vaartuigen. Ja. Nou, schakel de radioverbindingen in... en verder niets anders doen dan de gegeven bevelen opvolgen. Ja. Hallo, Turen. Morgen roept u... Ja. Bemanningen verzameld, klaar om te vertrekken. Oké. Okay. Denk erom, mannen. Wie de luchtsluis door is, stapt in de tractor die het nummer draagt van zijn vaartuig. Op het startplatform aangekomen klimmen jullie aan boord. Je sluit de luchtsluis en gaat na of alles in orde is voor de start. Vervolgens vragen jullie een volgorde van jullie nummers de teuren aan om de liftstellars te verwijderen. Zijn we nu opgelet? Hallo turen. Alles oké, okay. wij zijn klaar. U kunt de luchtsluis openen. luchtsluis gaat open. Ga binnen, mannen. Wij wisten dat nu alle blikken in de kolonie... ...gevestigd waren op de televisieschermen... ...die ons vertrek vertoonden. de toren van de Sterrenwacht... Stonden nu journalisten met donkere zonnebrillen op en sloegen de start nauwlettend gade. Ginder op aarde werd ieder woord dat door ons werd gesproken en ieder bevel van de startcontrole door ieder radiostation uitgezonden en opgenomen op de bandrecorders. De filmcamera's draaiden al. En het radarpersoneel maakte zich gereed om de baan van onze vuurspuwende uitlaatmondingen, die tegen de hemel wel de indruk moesten maken van komeetstaarten, op hun schermen te houden. Het duurde niet lang of Jeff, Jimmy, Mitch en ik waren veilig in onze nauwe cabine aangeland en de controle voor de start nam een aanval. Jimmy, roept ja? de toren en laat alle vaartuigen zich melden. Ja, ja. Hallo toren, hallo toren. Vlaggenschip roept u. Wij zijn aan boord. U kunt dit lidstallage verwijderen. Dank u, pionier. Wij verwijderen de installage. Vlaggenschip roept ruimtevloot. Controle voor de start. Meld u alstublieft. Hier is vrachtvader nummer 1. Hier vrachtvaarder nummer 2. Hier nummer 3. En hier nummer 4. En hier nummer 5. Hier nummer 6. Hier nummer 7. En de laatste, nummer 8. Dank u. Nu laatste technische controle. En wees dan klaar voor de start. Oké, okay, Jeff, alles in orde. Mooi. En, Mitch? Dokter? Laatste controle, alles in orde. Alles in orde, dokter? Mooi zo, mooi zo. Dan in de kooien en snoei jullie goed vast. <middels> Ja, jullie kunnen me van die nieuwe atoommotoren met hun geringe verstellingen zeggen wat je wilt. Eén ding is zeker, we zullen niet meer zo'n voldringen hoeven te doorstaan als bij onze eerste start. Van de aarde naar de maan, weet je nog, Jimmy? <laughs> Zou ik dat ooit vergeten? Luna was maar een oude kist vergeleken met dit toestel. Jimmy, periscope uit. Ja. Laat maar ronddraaien, Jimmy. Uit. Ronddraaien. Laten we nog eens goed kijken, jongens. We zullen de maan in geen Twee jaren meer terugzien. Van een tijd, hè? heb je de eerste lichtkogel. Aanstond starten we. Het is nu 30 minuten voor de start. Pegasco is rond geweest, je ja? Hoi. in goed, Jimmy. En nu allemaal stil liggen en rustig blijven. Je weet, de start verloopt automatisch. Nog niets misgaan. Laten we hopen van niet. 550 miljoen kilometer, dat is een ende de buurt. Wij starten eerst. De anderen volgen, maar telkens twee minuten tussenpoos. Op 50.000 kilometer boven de maan worden de motoren stopgezet en voor de rest vliegen we motorloos. 15 minuten voor de start. 10 minuten voor de start. 5 minuten voor de start. Hier controle aarde. Wij roepen vlaggenschip pionier. Hallo, controle hier pionier. Binnen 5 minuten start u. Is u klaar? Oké. Okay. Jimmy, daar de periscope achteruit. Periscoop achter, contact. Eén minuut voor de start. Let op, mannen, het is ver. Nog dertig seconden. Hallo, vrachtvaarder nummer één. Controle aarde roept u. Hier, nummer één. U start zo is u klaar? Alles oké. Okay. Nog vijftien seconden. Nog tien seconden. Nog vijf seconden. Vier. Drie. Twee. één. Nou daar gaan we. Dag maan, ik zal je dan alles sturen. Dertig seconden na de start. Hoogte 65 km, snelheid 8.300 km per uur, maximum versnelling binnen 30 seconden. Jimmy, periscoop achter, telescopische lens. Periscope achter, uit, telescopische lens. Motor, bridge, Prima. Alle wijzers rusten. En, dokter? Hier alles oké. Okay. Dat was een prima start. Laten we hopen dat de andere het ook zal afbrengen. Controle roept pionier. U heeft nu uw maximum versnelling bereikt. Over een uur worden de motoren afgezet. Bericht ontvangen, dank u. Controle roept vrachtvaarder nummer 1. U start binnen 15 seconden. Succes mannen, we zien elkaar start weer. Nog 10 seconden. Hoe zouden ze zich nu voelen? Nou, dat ze zich voelen zoals ik voor de start. 5, 4, 3, 2, 1 en gaan ze. Zo, alvast 1 veilig onderweg. Hoe, eh, hoe lang duurt het voor ze ons inhalen? Zeker 2 dagen. Dat zou een hele tour zijn om behoorlijke informatie te komen. <laughs> We hebben 6 maanden de tijd om ons oefenen. Het zou geen gezicht zijn als we niet netjes in de rij bij Mars kwamen, want dat zou op besliste slechte indruk maken. Oh, nou, wat met je zwam, Jimmy. Dan oh, ben je hersen bij je werk. Ja, Jeff. Yes. Nummer 1 komt in zip. 1, 3, 4, 6, 7 en 8 liggen behoorlijk in de rij. Twee en vijf zijn wat achter, maar lopen langs de win. Eh, zal ik zeggen dat ze een snufje gas moeten geven? Oh nee, Jimmy, het is helemaal niet nodig dat ze brandstof kloeien voor een paradeformatie. Over enkele uren zullen ze op hun plaats zijn. Zeg Jeff, hm? Als jij toch vindt dat de formatie goed genoeg is, zal ik dan de motorrapporten opvragen? Hè? Ja, ga je gang, mis. Ga dan bij de radio, Jimmy. U, mis, je doet maar. Hallo, ruimtevloot. De hoofdingenieur op de vrachtvaarders één tot en met acht. Uw motorrapporten, alstublieft. Dit is vrachtvader 1, reactor normaal, brandstofverbruik tank 1, 379-842. Tank 2, 379-836. Dank je. Hoe was de start? Prima, kon niet beter. Goed zo. Ik kom over een half uur terug. Oké. Okay. Vlagerschip, roep nummer 2. Antwoord, alstublieft. Vrachtvader 2 roept pionier... Hoe ziet het er bij jou uit, Frank? Niet mooi. Hoezo? Als maar moeilijkheden. Wat voor moeilijkheden? Kort na de start liep de stuwkracht terug. Wat? Ik moest meer brandstof geven, anders hadden we jullie nooit ingehaald. Ik ben bang dat ik aardig wat verbruikt heb. Hoeveel? Zeker 10% boven het berekende verbruik. Hoor je dat, Jeff? En dat is nog niet alles. Ja, wat is er nog meer? De radioontvanger werkt bar slecht. Ik geloof dat ze nog tamelijk goed uitzenden, maar de ontvangst van de controle is niet meer dan sterkte 2. Maar je ontvangt ons toch goed, is niet? Ja, zeker. U ontvangt ik prima. En onze verbinding met de rest van de vloot schijnt niets te haperen. Goed. Blijf aan het toestel. Ik kom straks terug. In orde. Nou, Jeff, wat doen we daarmee? Frank is wel een goede piloot, maar hij is geen technicus en zeker geen radioman. Wie is er bij hem? Whittaker. Een bouwkundig technicus. Oh, die zal de oorzaken van de moeilijkheden ook wel niet kunnen ontdekken. We zullen een mecano en een radiotechnicus erheen moeten sturen... om te zien of ze de fouten kunnen vinden. De dichtstbijzijnde Mecano bevindt zich in vijf... en de radiotechnicus in zeven. Dat is helemaal aan de andere kant van de formatie. Daarom boven is vijf nog steeds een eind achter. Overstappen lijkt me voor hen een beetje hachelijk. De afstanden zijn te groot. Ja, wij zijn dichter bij hen dan de meeste anderen. Ik zou wel gaan en dan neem ik Jimmy mee om de radio naar te kijken. Ja, dat lijkt me het enige dat we doen kunnen. En wat, wat? Moet ik naar nou buiten? Ah, je ruimtekostuum, Jimmy. En jij ook, Mitch. Oh, Jeff. Neem de lange veiligheidslijnen mee. De dokter zal de overige rapporten opvragen terwijl jullie weg zijn. Roep nummer 2 op, dokter. En zeg hem dat we Mitch en Jimmy naar hem toesturen... en laten ze zich klaarmaken om hem binnen te halen. Inhouden, ja, Jeff. Helden bevestigd. Ik ook. Ik pomp de luchtsluis leeg. Kost hem opgeblazen. Luchtdruk, nul. In orde, Jeff. Open de buitendeur maar. Buitendeur, de contact. Wie. Uh, wie eerst? Jij, ja, Jimmy. Oh. Maak je lange veiligheidslijn hier vast en zet je af. Het is lang genoeg om nummer twee te bereiken. Als je daar bent aangekomen, maak je je korte lijn aan de vast. Dan bevestig ik het einde van de lange lijn aan mijn gordel. Dan nou, hang jij mee over. Begrijp je Ja, maar één ding. trek niet te hard, hè. Zeg, ja, maak het nou een beetje zieke zo stom uit. Ik vraag je alleen maar voorzichtig te zijn. Ik zou niet graag tegen de zijkant van het vaartuig te pletter slaan. Zo. Ben je klaar? Ja. Maak nou je lijn vast. Hij is ook goed vast. Nou, Olaf. Goed. Zet je nu af? Ik laat de lijn door mijn handen leiden. Als je te hard afzet, dan ruim ik je wel af. Ja. Nou, eh... Uh... om maar, hè? Daar gaat hij. Nogal voorzichtig, niet? Hij komt haast niet van de plaats. Beter zo dan te vlug. Oh, oh, oh. Is er ietsje te maken, Jimmy? Uh, nee, Jeff, nee, dat niet, wel. Oh. Het is zo'n raar gevoel hier, zo met het niets te hangen. Het is volkomen veilig. Oh, nou, voor mijn gevoel anders niet. Hij oh. is er, bijna. Ja, uh, yeah, uh, ik ben er. Ja, maak nou je korte lijn vast, Jimmy. Ja, uh, yeah, zie je dat is oké. Okay. Ik maak nu de lange lijn vast aan mijn gorrel. Zo. Ben je klaar, Jimmy? Ja, Mitch. Dan maar inpalmen. Maar langzaam, hè. Ja, ik begin. De lijn spant zich. Hey Mitch, waar ga je heen? Wat doe je daarover? boven? niet zo hard, Ezel. Hé, hey, je leidt wel de vlieger die ik oplaat. Jerry! Goeie half de lijn! Jeff! Jeff! Ja, Jimmy! Wat is dat? Uh, Mitch! De, de lijn is losgeraakt. Mitch drijft weg. Expeditie naar Mars. Dit was het eerste deel van onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart Sprong in het heelal. geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, Jean de Vreeze. Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Burkes, Dr. Matthews, Aandalf Bouwmeester, de controle Johan Walder. de landingsleider Peter Arians, de technische afdeling Han König, Mac. Paul van der Lek en verder journalisten en vrachtvaarders. Regie: Leon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Een spel van Charles Chilton, vertaling propeller, regie Leon Povel. Vandaag het tweede deel, de geheimzinnige witteka. 3 april 1971. Twee dagen geleden startte het ruimtevaartuig, pionier, vergezeld van acht grote vrachtvaarders, van de basis op de maan voor de reis naar Mars die zes maanden zou duren in welk tijdsverloop ruim 550 miljoen kilometer zou worden afgelegd. Nu, 51 uur later is de vloot onderweg in de richting van de baan van de rode planeet vliegend in de vooraf vastgestelde formatie. Toen vrachtvader nummer 2 meldde dat zijn motor niet bevredigend werkte en dat er ook een storing was in de radioverbinding met de aarde, besloot Jeff Morgan, onze hoofdingenieur Steven Mitchell, en onze radiodeskundige Jimmy Barnett naar de vrachtvader te sturen, met de opdracht de storingen te zoeken en op te heffen. Jimmy Barnett had het eerste sprong door de ruimte naar nummer 2 gewaagd, vastgebonden aan een lange lijn die door Mitchell werd gevierd. Mitchell had daar op de lange lijn aan zijn gordel vastgeraakt... ...en Jimmy gevraagd hem over te halen. Ja, maak nou je korte lijn vast, Jimmy. Ja, zie zo, dat is oké. Okay. Ik maak nu de lange lijn vast aan mijn gordel. Zo. Ben je klaar, Jimmy? Ja, Mitchell. Dan maar een palmer. Maar langzaam, hè? Ja, ik begin. De lijn span zich. Hé hey Mitch, waar ga je heen? Wat doe je daarover? Gaat niet zo hard, eens zo. Hé, je lijkt wel de vlieger die je koop laat. Jimmy! Goeie op de lijn! Jeff! Jeff! Ja, Jimmy, wat is er? Ja, Mitch! De, de lijn is losgeraakt. Mitch drijft weg. Hij drijft weg! Jeff! Jeff! Blijf kalm, Mitch. Geen paniek staan. Jimmy, versta je me? Ja, ja. Haal de lijn eerst in en gooi ze dan in de richting van Mitch. Oké. Het zou moeten voortmaken. Mitch drijft inderdaad weg. Gelukkig maar heel langzaam. De lijn is dunkt me lang genoeg om hem nog te bereiken. Jim had er een heel eind van ingepalmd voordat hij Mitch begon over te halen. Let op Mitch. Ja, reken maar. En alsjeblieft, Jimmy. Kilometers zijn. Het me, Mitch. Ik zal er moeten overdoen. Ja, mijn kostuum, dokter. Ik geloof dat ik mezelf mee ga bemoeien. Dat geloof ik ook, Jeff. Mitch, ben je klaar? Ja, Jimmy. Doe maar. Nou, grijp wat ernaar als je in de buurt komt. Ja. Hier, Jeff. Je kostuum. Dank je, dokter. De komt ie. Jimmy, in het hemelsnaam ben je niet beter, m'n ja, Ik kan het niet helpen, Jimmy. Ik doe zo mijn best... ...maar dat komt uit dat beroerde kostuum dat je bij elke beweging. Ja, ja, ja. ja. Blijf nog maar kalm, Jimmy, en probeer het nog eens. Ja, ik vind je zo erg, Mitch. Nee, maar de tijd voor, Jimmy. Langzaamaan, dan ik het lijntje niet. Mitch is al minstens drie of vier meter verder afgedreven. Als hij dit keer goed gooit, dan kan hij toch nog halen. En als hij hem weer mist, roept de piloot van nummer 2, dokter. Oké. Okay. Wat op, Mitch. Ditmaal zal het lukken, al moet ik het besterven. Klaar? Ja, Jimmy. En als je hem op de verdere reis nog wilt zien, doe dan je best, kerel. Ja. Hallo, vrachtvader nummer twee. Pionier, roept u. Hallo, pionier. Hier, vrachtvader nummer twee. Attentie, gezagvoerder Morgan wil met u spreken. In orde, ik luister. Pas op, Mitch. Daar komt-ie. Goed zo, Jimmy. Hij haalt de dokter. Ai, oh, oh, nee, ai, nee, nee, nee, nee, meer? nee, prima gemik, maar Mitch kan er niet meer bij. Hij is te ver afgedreven, net hm. iets te ver. Nou, vlucht de luchtsluis. Ik moet eruit. Goed. Mitch, reed nog verder. Je haalt dat nog wel. Het gaat niet nog wel. Nee, hij is juist iets te kort. Hallo Mitch. Ja, Jeff. Blijf kalm. Ik kom. Oh, wat vreselijk Mitch, ik kon het toch echt niet helpen. Jimmy. Ja, Jeff. Ga in de luchtsluis. Ik zal de bemanning van nummer twee vragen je binnen te laten. Wat? En Mitch, had een Mitch, die gaat zijn lot overlaten, terwijl hij wegdrijft in, in de eeuwigheid. Slam niet, Jimmy. Doe wat ik zeg. Goed, ik ga naar binnen. Hallo, nummer twee. Ik hoor u duidelijk. Laat Jimmy Barnett binnen en geef me Whittaker. Ja, Captain. Hier is Whittaker, Captain. Whittaker, ga naar de vrachtafdeling en haal een ruimtepistool. Geef het aan Jimmy Barnett zodra hij binnen is. Jawel, Captain. Oh, ik, ik ben nu in de luchtluis. Goed zo, en ik in de onze. Dokter, sluis dicht. Zo, helm op. Pomp de lucht eruit, hoor. Luchtpomp, contact. Kostuum opgeblazen. Luchtdruk, 0. Deur open, dokter. Hallo, Jeff. Hoor je me? Ja, Jimmy. Nou, ik zal zo aanstonds in de cabine van nummer 2 zijn, maar wat moet ik dan doen? Hoe weet ik eens aan je ruimtepistool geven? Kom dan mee naar buiten en wacht naar de ingang. Is dat duidelijk? Ja. Hé, hey, dokter. Ja, Jeff, wat is er? Ik zie Mitch niet meer. Ja, ik ben hier. Je wat honderd meter boven je. Buiten je kreeg? Oh, kun je hem in de telescoop krijgen, dokter? Ja, Jeff. Hij is recht boven ons. Maar hij blijft steeds verder weg. Oh, wel bedankt voor die troostrijke mededeling, dokter. Ik maak dit de lange lijn vast. Wat ga je doen, Jeff? Overspring nummer twee. Jimmy, hoor je me? Ja, Jeff. Ik ben nu in de luchtsluis en ik kom meteen naar buiten. Oh, ja. Zie je zo, dokter. Ik zet me af. Hallo, Mitch. Hallo, Jeff. Ik zie je nu. Binnen enkele minuten denk ik bij je te zijn. Had je mijn met Jeff? Ik ben nog wel een heel eind boven de pionier. Ah, daar gaat de deur van nummer twee open. Uh, dat is Jimmy. Jimmy? Ja, dan... Jeff is op weg naar je toe. Ja, dat zie ik. Hij is er al bijna. Ja, ja. hij is er. Ja, goed zo, Jimmy. Help me even met dat uh, ruimtepistool, hè? Ga je wachten achterna? Ja, wat anders. Ja, maar de lijn is niet lang genoeg, dat haal je nooit. Is het stevig genoeg? Nou, dat denk ik wel. Nou, uh, luister nou goed, Jimmy. Ja? Maak de lange lijn vast aan het vaartuig. Ik hou het andere uiteinde in de hand. Ja, en dan? Dan schiet ik me met het ruimtepistool in de richting van Mitch. Maar dat lijn reikt niet ver genoeg. Als hij helemaal afgerold is, laat ik hem los. Ga Mitch halen en kom dan terug tot het eind van de lijn. Als het dus niet in. Maar zou ze wel in die stand blijven? Ja, natuurlijk. De zwaartekracht is hier zo gering dat ze zeker enkele uren in dezelfde positie blijft. Zo, nou ben je klaar. Ja, Jeff, luister nou maar eens even. Als je die lijn loslaat, dan drijft hij ook weg en dan. Ach nee, laat mij het toch nou doen. Je bent van veel meer belang voor de expeditie dan ik. Maak de lijn vast. Maak Jeff? Maak vast, Jimmy. Goed! Zo. het is vast. Zo, win. nou het vrije eind een paar maal om mijn pols. Ja. Yep. Zo. Hallo, Mitch. Ja, Jeff. Heb je alles gehoord? Reken maar. En nou, dan kom ik. Niet te veel, Jeff. Anders drijf je te ver weg. Lieve hemel, Jeff, was erop. op. Je hoeft niet terug naar de aarde. Ik zal het zo als kalmer aan moeten doen. Ach, gelukkig gaat dit de lijn nog vast. Nou, laat ik ze los. Maar nou, hoe vind je nou de weg naar Mitch als je zo achteruit blijft zweven? Je zult me aanwijzingen moeten geven. Oké. Okay. Nou, je bent nu, uh, nu ongeveer half weg. Ja, ga nou langzaam verder in dezelfde richting. Je drijft nu naar hem toe. Nee, nee, nee. Iets te laag, iets te laag. Richt dat pistool een beetje naar beneden. Ja, recht op een mat en grijpen, Mitch. Goed zo, Jeff. Ik heb je tevaren. Zij ah, ah. Helemaal zijn dank. Ga je nou goed vast, Mitch. Ja. Ik zal wat moeten manoeuvreren om terug te komen. Je bent er bijna, Jeff. Even nog. Ja, hou eens op. Goed zo, langzaamaan. Ja, altijd wel. Ja, de lijn is vlak achter je. Kom maar aan, Jeff, kom maar aan. Kun je de lijn zien, Mitch? Grijp ze dan. Ik heb ze! Kun je ze houden? Ja, ik denk van wel. Zo, goed zo. Nou, heel langzaam in palmen, Jimmy. Ja, ook een Ja, zo! Uh, we zijn er verder Mitch. Dat leed is weer geleden. Dank je, Jeff. Ik dacht dat ik jullie en de pionier voor het laatst gezien had. Nou, maak dat je de luchtsluis komt zodra je de wand van de raket onder je voeten voelt, Mitch. Rekken maar. Zo, Mitch, welkom thuis. Ik dacht dus dat je voorgoed verloren was. Ja, nou, vooruit je er bijna naar binnen. Zeg maar, wat moet er nou gebeuren met de lijn waarmee je van de pionier hierin bent gekomen? Die staat nog steeds strakker voor als de touw van een Indische vakier. Stel laten staan, Jimmy. We hebben ze straks nog nodig voor we teruggaan. Oh, nou, hallo dokter. Ja, hier, met Mathius. Ik zag dat u dat Mitch veilig nog wel binnenkomt. Als u zich goed voelt, dan ik hem hier om de zaak na te kijken. Daarna kom ik terug. Kun je nog een poosje voeren op je eentje? Wel zeker, maak je geen zorgen. Goed, dan hoop ik over enkele minuten wel weer vanuit twee. Oké, okay, Jeff, dat was een mooi werk van je. Wat jou, Mitch? Elf. Mitch, was dus gered. Maar het had erom gespannen. Het ruimtepistool dat Jeff in staat had gesteld Mitch te bereiken. Was niets anders dan een hele kleine raketmotor. die er ongeveer uitzag als een brandblusapparaat. Het was ontworpen om gebruikt te worden door hen. die betrokken waren bij de bouw van ruimtevaartuigen en dergelijke. op hoogten waar geen zwaartekracht bestond. en voor het overbrengen van materiaal en uitrustingstukken. van het ene ruimtevaartuig naar het andere. Maar niemand zou zich ermee in de ruimte hebben gewaagd. ...zonder zich eerst met een lijn te bevestigen aan zijn vaartuig. Zodat hij, in geval de pistoolisch niet goed werkte, nog altijd naar het vaartuig kon worden teruggehaald. Het was dus een ongehoord waagstuk geweest dat Jeff zich de ruimte had ingeschoten zonder met een lijn te zijn vastgemaakt. Maar toen Mitch eenmaal heelhuids was teruggebracht, raakte die hele geschiedenis vrij vlug in het vergeetboek. Enkele minuten nadat de drie man veilig en wel binnen het vrachtpaartuig waren aangekomen, begonnen ze met een onderzoek naar wat er met nummer twee aan de hand was. Ja, wanneer is het stuk af teruggelopen, Frank? Kort nadat we de maximumversnelling hadden bereikt. Ja, juist. Laat me het logboeken zien. Zeker, meneer. Wilt u maar even hier komen bij het controlebord? En hoe staat het met de radio, Jimmy? Ik heb het idee wat er al mankeert. Nou ja, het zit hem in de versterking van de hoofdontvanger, eh, nou. Jeff. Spanning is maar goed de helft van normaal. Ik denk dat ik het hele geval uit mijn kazen moet halen. Zou dat lang duren? Nou, waarschijnlijk wel. Dat kan ik je nou nog niet zeggen. Nou, nou laat het me dan zodra mogelijk weten. heb dat niks gedaan het wijderen hier zijn en het de dokter en de pionier op zijn eentje zit. Oh, maar je kunt met, met een spreker dat je wilt. Wat ik hier aan het doen ben heeft niks te maken met de verbinding tussen de vaartuigen onderling. Nou, Jeff... Voor zover ik het nu kan beoordelen, zit de motorstoring helemaal beneden in de machineafdeling. Kun je erbij, Mitch? Is het te herstellen? Ja, alleen als we alle meccano's die we op de vloot hebben eraan zouden zetten... om die hele sectie uit elkaar te halen. Maar daarvoor hebben we niet het vereiste gereedschap bij ons. We kunnen er trouwens nog in geen week bij komen. De motor is nog veel te radioactief. zo. En wat denk je nog te doen? ja. Dan moet de zaak later zoals die is en dan maar het beste van hopen. Hmm. Maar hoe moet het dan als we Mars beginnen te naderen en snelheid gaan minderen? Dan moet de motor toch goed werken. Als de motor ondanks alles nog goed genoeg gewerkt heeft om nog maar twee te laten meekomen, zoals hij ook wel in staat zijn om voldoende af te remmen... dan zullen die dan waarschijnlijk wel een massa brandstof verslinden. Maar zal er dan nog genoeg brandstof over zijn? We zullen ervoor moeten zorgen dat er genoeg brandstof is... We zullen wel wat van onze reservebrandstof uit de voorraadtanks moeten halen om nummer twee bij te vullen. Ja, maar dan komen we toch tekort tijdens de exploratie van Mars. Ja, weet ik. Maar we hebben de keus tussen dit en het risico nummer twee te verliezen. Ah. Ja, nou. Goed dan, Mitch. Als je er zo over denkt, zullen we brandstof moeten overbrengen. Maar dan zullen we toch eerst mee moeten wachten tot de motor helemaal is afgekoeld. Ik zou niet graag het risico lopen dat een van de mannen radioactief besmet werd. Oh, we hebben nog maanden voor de boeg. Voordat het zover is dat we moeten bijvullen. Ja. Nou. En hoe sta jij ervoor, uh, Jimmy? Als alles meeloopt, hoop ik de steuring binnen een uurtje voorop te hebben, ja. Zo lang? Zeg, je wilt toch zeker graag dat ik de zaak goed in de wijn is, niet? Ja, ja, ja, natuurlijk. Oh. natuurlijk. Maar ik laat ook de dokter niet graag langer alleen aan de pionier. Absoluut noodzakelijk is. Weet je wat, Jimmy? Hm? blijf jij hier alleen? Mijn best, hm. ja. En laat me dan maar weten wanneer je klaar bent voor de oversteek. Ik zal je aan de buitendeur van de pionier opwachten. Ja, ja gezellig. Mooi. Hm. Hm. Kom, Mitch, wij gaan terug. Oké. Okay. Wil je de luchtsluis even openen, Whitaker? Zeker, meneer. Zorgt u maar dat uw lijn deze keer goed vastzit, meneer Mitchel? Nou, reken maar. Wel, Mitch. Het doet me echt plezier je in levende leven weer te zien. ja. Het heeft anders maar weinig gescheeld, dokter. Heer, dokter. neem je dit over? Oh, het ruimtepistool. Ja, we houden het hier. We zouden het nog eens nodig kunnen hebben. Nou, wat maar eerder hier gaat. Maar had Mitch zonder hulp kunnen terugkomen. Ja, hadden we ooit kunnen vermoeden dat we het nodig zouden hebben... voordat we op Mars aankwamen, dan was het hier geweest. Tje. Zie dus wie brengt er nog geen meisje straks terugkomt. En van nu af aan gaat niemand meer naar buiten zonder ruimtepistool. Ja, maar wat is er eigenlijk gebeurd, Mitch? Hoe ben je zo op drift geraakt? Ja, als ik dat wist, dokter. Hè? Huh? B Bedoel je dat je dat niet weet? Ja? Nee, Jeff. Ik had die lijn behoorlijk vastgemaakt... en er beslist een dubbele knoop opgelegd. Daar durf ik een eet op te doen. Maar hoe kon ze dat dan los Ja, zeg jij maar. Hier, kijk mevrouw dan maar eens. Daar mankeert toch niks aan, niet, hè? Nee, ik kan er niks bijzonders aan zien. En het eind van de veiligheidslijn, die is er ook nog helemaal niets, zeg. Ja. Mijn vraag klopt er iets niet. Ik zeg je nog eens, ik durf erop scheren dat ik de lijn secuur vastgemaakt heb. Je zult dat toch wat voorzichtiger moeten zijn, niks. En dan was extra overtuigen dat de lijn werkelijk goed vast dat heb ik toch gedaan, Jeff? Ja, ik denk dat je wel niet meer zo groot naar buiten zult gaan, Mitch. Nee, dokter. Of het moest zijn dat nummer twee weer in moeilijkheden raakt. Zo. Waarom zou dat gebeuren? Ja, waarom niet? Tot dusver hebben we er al genoeg mee te stellen gehad. De vent die dat vaartuig goedgekeurd heeft, die moest dus uit doodschieten... Mm -hmm. Ik voel er wat voor de controle op te roepen om dat maar meteen te doen. Ook. Nou, nou, nou, nou, nee. Nou, nou, nou, nou. Waarschijnlijk heeft de steuring zich pas ontwikkeld zedig onderweg zijn. En daar kun je de technische controle toch geen verwijt van maken. Zo. Dus dan is het is anders niet voor het eerst dat er iets aan mankeert. De dokter heeft immers al drie dagen voor de start gerapporteerd dat de stuurkracht te gering was. Maar dat was toch in orde gemaakt? Dat zou je niet zeggen, dokter. En de radio? Ik krijg zo de indruk dat die ook al niet behoorlijk gecontroleerd is. Louter toeval. Zo, dan denk Jeff. je dat, Jeff? Louter onbekwaamheid zou ik liever zeggen. En als er twee zo ernstige fouten gevonden worden in één van de vaartuigen, hoeveel zou er dan in de andere te vinden zijn? Oh, is, Mitch, ja, je bent dat wat over je toeren. Ja. Want mijn dames niet verbaasd naar wat je hebt meegemaakt. Ja, Mitch, ik geloof dat het beter is uh, dat kostuum uit te trekken, en wat te gaan rusten. Ik heb geen behoefte aan rust. Zolang jij hier aan boord bent, Mitch, zul je het advies van de dokter hebben op te volgen. Allicht. Ja, Klaar uit. Nou, nou. hem maar. maar. Ik ben geen kind meer. Ik weet zelf best hoe ik me voel. En ik heb heus geen advies van jou of van de dokter nodig om me dat te vertellen. Uh, nou, kun je in slaap kijken, dokter? Zeker Jeff. Laat dat maar aan mij over. Goed. Wil ik Jimmy oproepen om eens te horen hoe je opschiet. Ga je gang. Ja. Hallo vrachtvaarder nummer 2, pionier op u nummer 2. Hier vrachtvaarder nummer 2, dit is Frank Rogers. Uh, geef bij Jimmy alsjeblieft. Ja, dan. Hallo Jeff, hier is Jimmy. En? Jimmy? Dan ik heb de storing gevonden, maar het zal nog wel een paar uur duren voordat ik ermee klaar ben. Zo? Nou, maak je maar geen zorgen, Jeff. Als Timmy dat de zaken aan de handen heeft, dan komt het echt voor elkaar. Oh. Zodra ik klaar ben, roep ik je wel aan. Uh, zeg maar tegen de dokter dat ik buiten het huis blijf eten. Ja, goed, maar uh, maak voor het, hè. Ik heb je graag zo gauw mogelijk je terug waar je thuis wordt. Hoe eerder ik ik klaar ben, Olive? Ik roep je wel op. Oké. Okay. Mitch uh, slaapt nu. Als hij weer wakker wordt, zal hij zich wel een stukken beter voelen. Wacht, dokter. Zeg, uh, wil jij nog voor het eten gaan zorgen, dan mag ik rapport op over nummer 2 en zijn dat aan de aarde. Goed, Jeff. Hoe is het met Jimmy? Oh, hij blijft geen weten voor hem, hoef je dus niet te zorgen. Oh, Zo, en nou deze schroef nog aan draaien en klaar is, Jimmy. Nou, als je nou nog geen behoorlijke ontvangst krijgt, Frank, dan bijt ik mijn eigen neus af. <laughs> Zet hem maar eens dan. Alsjeblieft. Goed. Hallo, pionier, hallo, pionier, vrachtvaarder nummer 2 op pionier. Hallo, Jimmy. Hier is pionier. Ik ben klaar met de reparatie, Jeff. We zouden je nu graag contact willen opnemen met de aarde om onze ontvangst te controleren. Is dat goed? Ja, ga je gang. En uh, laat het resultaat weten. Akkoord. Ja, Frank, schakel de hoofdzender maar in. Hoofdzender ingeschakeld. Hallo aarde, hallo aarde, hier is ruimtevloot, vrachtvader nummer 2. Ik roep u ter controle van onze ontvangst. Antwoord alstublieft. Hallo vrachtvader nummer 2, hallo vrachtvader nummer 2. Wij ontvangen u luid en duidelijk. En wij u ook. De zaak schijnt weer in orde te zijn. Maar blijf u er even doorpraten om helemaal zeker te zijn. Kleine kleine ster, hoe schijn je van zo ver? Ja, zegt u dat wel. De aarde begint voor ons zachtjes aan op de ster te lijken, ja. In elk geval, dank u wel, Controle. Dat u dienst, nummer 2. Zo Frank, dat is dan even van elkaar. Mooi. Als je voor nu af de Controle niet het maximum sterkt ontvangt, dan kun je de boel terugbrengen, en krijg je je geld retour. Uh, en uh, nou ga je zeker terug naar de Pionier, Ja, zodra Whittaker mijn ruimtepistool door heeft gegeven. Ja? Yeah. Vind je het soms jammer, Frank? Wil je, wil je echt nog niet iets gebruiken voor je weggaat? Dus yes, wat is dat, Frank? krijg je toch nog geld van me of zo? Hoe bedoel je? Nou, dat je zo aandringt dat kon toch zijn? Nee, Jimmy. maar eerlijk gezegd hoopte ik dat je nog wat zou willen blijven. Oh? Maar je hebt gehoord wat de captain heeft gezegd. Ik moest direct terugkomen naar de Pionier als dit kw voor elkaar was. Nou, ja, ik zal hem dan maar oproepen om te zeggen dat ik wel ben. Ja, als het dan moet. Zie je, ik had zo gedacht dat we nog een poosje gezellig konden praten. Dat kun je toch met Werker doen? Nee, dat is het nou juist. Met hem niet. Wat zeg je nou? Jullie hebben toch zeker geen ruzie, nauwelijks twee dagen na het vertrek? Ik zou geen eens ruzie met hem kunnen krijgen, al zou ik dat per se willen. Hoezo? Is hij opeens met, met stomheid geslagen of zoiets? Ik weet het niet, maar hij doet in elk geval zijn mond niet open. Hij is het meest onsociaal het wezen dat ik ooit heb ontmoet. Ja, waarom heb je hem dan als compagnon gekozen? Ik heb hem niet gekozen. Vis is al met me mee gegaan zijn, maar ja, die is doodgebleven toen hij met de Europa-start in sloeg. Zo. Zo. Dus de Woedeker is een plaatsvervanger die jou op het laatste moment is toegevoegd. Ja. Praktisch gesproken kende ik hem nog niet eens toen we starten. En na twee dagen weet je al dat je niet met hem kunt opschieten. Dus ik zou de man wel eens willen zien die dat wel kan. Ja, wat mankeert er dan aan hem? Te lui? Nee. Zijn werk doet hij goed. Werk is eigenlijk het enige wat hij doet. Je krijgt er geen woord uit of het moet strikt noodzakelijk zijn. Vertel je er nooit eens wat? Over zijn familie bijvoorbeeld of, of, of waar hij dan, dan komt of zo? Nee. Nee, maar wat doet hij dan om de tijd om te krijgen? Als hij niet hoeft te werken, dan ligt hij altijd maar in zijn kooi. Oh, leest hij dan? Nee, hij doet niks. Hij ligt daar maar op zijn beurt te wachten om op de radio te letten. Zo. Ja, en het lijkt wel of hij zijn beurt haast niet kan afwachten. Als ik bij de radio zit, dan ligt hij daar maar in zijn kooi naar mij te staren. Soms, als ik hier zit, dan voel ik ze horen achter in mijn nek. Eh? Dan zou ik hem uit het logboek van zijn hoofd willen smijten. Hm? Je hebt hem toch niet op een of andere manier gekrenkt? Gekrenkt? Als iemand zich gekrenkt voelt, omdat je probeert zo vriendelijk mogelijk tegen hem te zijn, terwijl hij zelf doet alsof je lucht bent, ja, dan zal ik hem wel eens af en toe gekrenkt hebben. Misschien is het dat toch? Wat zeg je? Ik denk dat je te vriendelijk bent, en daar is hij niet van gediend. Nee, nee, dat geloof ik niet het zit veel dieper het is een echte rare snoeshaan oh ja, hoezo? nou, de eerste dag na ons vertrek had ik te wacht huh? hij zat bij de radio terwijl hij als altijd lag te slapen in zijn kooi ik wachtte op een snelheidsmelding van de controle, maar die was even over tijd en... huh? ik dacht dat mijn ontvanger een ietsje naast de juiste golfdenkte zat huh? en begon aan de knoppen te frummelen. toen draaide ik me toevallig om hij slok met een aap Whitaker stond vlak achter me hoe lang die daar al stond ja dat weet ik niet ik had er niks van gehoord zeg wat uh, wat deed ik toen ik vroeg hem wat er aan de hand was en of hij misschien niet kon slapen ofzo <laughs> ja, ja. maar hij gaf helemaal geen antwoord hij stond daar alleen maar en luisterde zo en toen toen ging hij voor de gebruikelijke controle en daarop ging weer terug naar zijn kooi en ging weer liggen hij slaapwonderde toch niet met zijn ogen wijd open. Nou, ik geloof dat het wel eens voorkomt, hè. Nee, Jimmy. Ik geloof niet dat hij slaapwandelde. Huh. Hm? <laughs> ja, Die had het zeker niet gehypnotiseerd of zo. Ik heb er geen grapjes, Jimmy. Nee. Nee, dat geloof ik ook wel. En het feit is dat ik soms denk. dat hij inderdaad in trans verkeert. En dat hij zich eigenlijk niet eens van bewust is. dat ik hier ben. Maar. als dat dan nou zo past, hoe kon hij dan behoorlijk weg? Zijn werk doet hij goed genoeg. Dat is de beste. Als het op werk aankomt, is er niks op hem te zeggen. Maar soms. Ja, ja. Zegt hij. Jij denkt toch niet dat ik ze niet allemaal bij elkaar heb, Jimmy? Kom je daarbij? Ja, zie je. Soms is het net alsof hij niet alleen hier is. Hè? Huh? Ja. Hoe moet ik het zeggen? Hij is er wel. Maar hij is het niet. Begrijp je me? Uh, uh, ja. Uh, uh, uh. Dus soms moet ik nog eens goed naar hem kijken, om er zeker van te zijn dat die het wel is. Ik zeg je, als dat zes maanden zo moet duren, tot we op mars zijn, dan leg ik het op goede dag af. Maar waarom spreek je daar dan niet met de captain over? Ach, die heeft al aan zijn hoofd zonder dat ik hem met moeilijkheden kom wassen. Ja goed, we weten toch allemaal dat het niet te doen is om maandenlang in zo'n kleine ruimte te leven met iemand waar je niet mee kunt opschieten. Op den duur dan ga je alles verkeerd vinden wat zo iemand doet. De manier waarop hij eet, waarop hij loopt, waarop hij zijn sigaret vasthoudt, de manier waarop hij naar je kijkt als jij rookt, Allemaal van die kleinigheden, maar die kun je op den duur razend maken. Nou op het laatst dan zou je elkaar te aanvliegen. Ja, dat geloof ik ook. En daarom, als het we dan met je eens is... Als hij heel veel zorgen dat jij of Witteker op een andere vrachtvaart terechtkomt. voordat er een hek er even komt. Stil. Daar oh, is O ja, ja. Zegt Frank. En de springdouwer is een beetje voorzichtig met de dingen om. Dan heb je er geen ja. in, man hoor. Ja, ja. Zoals hij nu werkt, zou hij zelfs signalen van Jupiter kunnen opvangen. Als dat tenminste iemand zat om signalen te geven. Ja. Maar dat is in het geval. Dus eh, als je niks krijgt, dan weet je tenminste waar het vandaan komt. Ja. Hier is uw ruimtepistool, meneer Baan. Oh, oh, dankjewel, meneer uh, Witteker. De dus haakjes, iedereen hoeft me regel Jimmy, hè? dan kun jij ook wel aanhouden. Zou ik u ermee helpen? Wat? Oh, dank je. Ik geloof dat ik het voorlopig niet nodig heb. Ik, bij de overstap naar de pionier zit mijn lijn vast. Ik zal niet wegdrijven zoals meneer Mitchell deed. Ik ben ervan overtuigd dat hij precies hetzelfde dacht, voordat zijn lijn los raakte. Ja. Altijd zo bemoedigend. Ze zit nu goed vast, meneer Barnett. Ik zal Captain Morgan waarschuwen dat u klaar is. Ja, goed, doe dat, ja. Eh, wel bedankt. Snap je nou wat ik bedoel? Ja, Frank, ja. Maar maak je verder geen zorgen. Ik sta met de Captain al over praten. En dan zullen we wel eens zien wat hij ervan denkt. Dank je, Jimmy. ze bedankt. Toen Jimmy veilig en wel op de pionier was teruggekeerd, deelde hij ons het onderhoud mee dat hij met Frank Rogers had gehad over diens metgezel de Technicus. Jeff, Mitchell en ik luisterden naar wat Jimmy ons vertelde, maar we maakten er ons niet druk over. We dachten dat Rogers de hele zaak een beetje overdreef en vonden dat Jimmy er wat al te veel gewicht aan hechtte. Het is heel gewoon dat iemand een beetje verstuurd raakt op zijn tochten de ruimte, vooral gedurende de eerste paar dagen na de start, voordat hij zich helemaal heeft aangepast aan de iets wat ongewone sensatie van de opheffing van de zwaartekracht en aan de samenleving in de uiterst beperkte cabineruimte. Sommigen raken fysiek in de war en hebben last van hevige aanvallen van misselijkheid, anderen voelen zich gedrukt, somber. En zelfs apathisch. Maar die ruimteziekte was met een beetje wilskracht makkelijk te overwinnen. En na een dag of twee voelde bij iedereen zich weer fit. En dan kon we weer aan het werk gaan alsof er niets gebeurd was. We meenden dat Whittaker een zware aanval van ruimteziekten had gehad. En meer tijd dan normaal nodig had om te herstellen. We waren ervan overtuigd. ...dat Frank Rogers hem, als hij hem hersteld was... ...niet zo moeilijk in de omgang meer zou vinden. Hij deed dit aan Rogers mee... ...die zei het met enige tegenzin... ...beloofde geduld te hebben... ...en af te wachten of de houding van Whittaker zich zou wijzigen. Intussen zette de Marsvloot haar tocht naar de Rode Planeet voort. Een week na het vertrek van Maanstad had ieder vaartuig zijn definitieve plaats in de formatie ingenomen. Dagelijks legden we een afstand af van ongeveer 1.100.000 kilometer. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ook reeds zo ver van de aarde verwijderd waren. Al hadden we dan ook de baan van de aarde verlaten, de aarde zelf bleef in die baan om de zon rond zodat het de schijn had of zons zo achtervolgde de tijd dat we in de nabijheid van Mars zouden zijn aangekomen, zouden de aarde ons hebben ingehaald, zich recht tussen de zon en ons bevinden en ongeveer 64 miljoen kilometer van ons verwijderd zijn. Maar om die afstand te bereiken hadden wij ruim 550 miljoen kilometer moeten afleggen. Hadden we recht toe, recht aan kunnen reizen, ja dan had onze reis maar 60 dagen behoeven te duren. De volgende twee weken gebeurde er niets bijzonders. Alles was wel aan boord van alle vaartuigen, behalve nog steeds in nummer twee. We hadden Frank Rogers laten weten dat, als het inderdaad niet wilde vlotten tussen hem en Wottaker, een van hun beiden naar een ander vaartuig zou worden overgeplaatst. Vrij scheen zich door die mededeling aanmerkelijk opgelucht te voelen en na enkele dagen dachten we al niet meer aan het geval. Hallo, Controle, hallo, Controle, Vlaggenschip Pionier roept Controle, antwoord alstublieft. Hallo, Vlaggenschip Pionier, hallo, Vlaggenschip Pionier, wij ontvangen u. Sterkte 3. Hier volgt een volledig rapport over de laatste 6 uur. Is u klaar om het op te nemen? Ja, Pionier, ja, Pionier. Blijf aan het toestel. Ik zal u zeggen wanneer u kunt beginnen. Oké. Okay. Zeg, merk je dat, dokter? De tijd tussen dus de antwoorden wordt telkens wanneer we de aarde roepen wat langer. Moet het nou toch zeker wel een half miljoen kilometer van Bel zitten? Hallo, pionier. Hallo, pionier. Hier is controle. Klaar om uw bericht op te nemen. Maar ik heb eerst een bericht voor Captain Morgan. En nog een ogenblik, ik zal hem even roepen. Hé, hey, Ja? De controle heeft dat voor u. Oh. Wat dan? Weet ik niet, hebben ze niet gezegd. Hallo Captain morgen Ik klaar om een bericht op te nemen. Draait de band op nemen nu, loop je, mooi. Hallo Captain Morgan, bericht voor u, dringend, betreft Whittaker, lid op bemanning van vrachtvaarder nummer 2. Wat, hij zegt een Whittaker? Hm. Francis E. Whittaker, bouwtechnicus, vrachtvaarder nummer 2. De personeelsadministratie vraagt de gegevens over hem, geboortedatum, geboorteplaats. Nationaliteit, volledige persoonsbeschrijving, lengte, kleur van haren en ogen, bijzondere kentekenen. Volledige gegevens omtrent opleiding en ervaring op ruimtevaartgebied. Datum van inschrijving bij het astrotechnisch instituut met bijzonderheden over behaalde graden. Einde van het bericht. Hallo, controller. Uw bericht ontvangen. Waarvoor heeft u dat eens helemaal nodig? De Personeelsadministratie heeft de gegevens toch zeker? Wat denken ze nou van ons dat we een inlichtingbureau zijn? Spet me Captain. Ik schrijf de opdracht niet uit. Ik geef hem alleen maar door. Goed, nou. Dan krijgt u een voor mij voor de administratie. Goed zo, die Zeg ze maar is klinkt de waarheid. Ja. Klaar om uw bericht op te nemen? Van Captain Morgan aan boord van de pionier aan Personeelsadministratie. Begrijp de bedoeling van uw verzoek niet. Zijn gegevens strikt nodig? Zal geen stappen doen alvorens u antwoord te hebben ontvangen. Einde bericht. Oh, zeg, dan zullen ze het misschien vergist hebben? Moeten u de politie hebben? Uw bericht ontvangen, zal u zo mogelijk roepen? Ja, dank u, controle. Een oude Jimmy, blijf luisteren, waarschuwen als je antwoord krijgen. Oké, okay. en Jeff, wat is er aan de hand? Ik weet ik het gegeven over Whitaker willen ze van hebben. Moeten ze zelf toch al een jaar geleden hebben gewonnen? Over Whittaker? Ah. Ja, misschien zijn ze hun gegevens kwijtgeraakt. En dat is alleen maar een administratie nodig hebben. Oh, prachtig moment. We kiezen ze daarvoor uit. Drie wegen naar de start. Yeah. Er zijn trouwens op aarde kopieën van ieders persoonsdossier. Waarom vragen ze die niet dan? Uh. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Controle roept pionier. Hallo, controle. Hallo, controle. Hier is pionier. Ontvang u luid en duidelijk. Hey, Jeff, hier is de controle. Weer. Oh ja. Ja, kom, kom. Bericht voor Captain Morgan van Controle. Dringend. Ik herhaal. Dringend. Inlichtingen omtrent Whittaker moeten zo spoedig mogelijk worden ingediend. Wel onmiddellijk handelen overeenkomstig voorwachtbericht. Ooooooh... Koppige jongens, hè? Hallo, Controle. Wij spreekt morgen. Bericht ontvangen en begrepen. Rob, u zodra inlichtingen door mij zijn verkregen. Nou, Jimmy, we ga wel niks anders opzitten dan de opdracht uitvoeren. Zeg, hebben je de luid naar beneden dan niks anders te doen dan ons op te dragen voor hen administratief werk te Road doen. Rond nummer twee, Jimmy en vrouw Whittaker. Oké, okay, okay. Jeff. Hallo Ruimtevloot, hallo Ruimtevloot, pionier op het nummer 2, meld u alstublieft. IRS nummer 2. Ben jij Dit is morgen. Jawel, kapitein. Zeg, Witteke, het spijt me, maar controle wil de een en ander over je weten. Ja. Yeah. Moet je enige vragen stellen over jezelf voor het persoonsdossier? Alle gegevens over mij zijn te vinden in dat dossier. Ja, dat weet ik, maar toch staat controle erop, uh, zoals we doen. klaar? Ja. Yeah. Je naam en voornaam. Francis Edward Whittaker Geboortedatum 12 september 1940 Nationaliteit Engelsman Geboorteplaats 12 september 1940 Nee geboorteplaats Engelsman 15 over. Hallo Whittaker Francis Edward, Whitaker. Oh, Als yeah, je bent nou, moet dat. Hallo. Hallo. 12 September 1893. Hallo Whitaker. 12 September. Is hey, Staple, mogelijk? Hallo Whitaker. Hey Rogers. Rogers, slaap. Mag marker. Hij Hey slaap. Maak hem dan wakker, dan sta je hem. Ik geloof dat hij zijn zender heeft afgezet. Hallo! Hallo, Witteker. Hallo, vrachtvaart nummer 2! Pionier roept u! Hallo! Hallo! Maar hij geeft niets meer, Jeff. Hij antwoordt niet meer. Maar wat is er dan in dan daar ergens aan de hand?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 Spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het derde deel. Wat is er met Witteker aan de hand? 23 april 1971. Het is nu drie weken geleden dat de Marsvloot de maan verliet om de reis van 550 miljoen kilometer aan te vangen naar de rode planeet. De start was vlot verlopen... maar reeds op de derde dag van de reis... bezorgde vrachtvaarder nummer 2 onze moeilijkheden. De motor en de radio vertoonden storingen. Tijdens de overtocht van ons vlaggenschip naar nummer 2 raakte de veiligheidslijn van Steve Mitchell los... en het was alleen aan het moedige gedrag van Jeff Morgan te danken... dat we onze technische hoofdingenieur niet voor altijd hebben verloren... ...in de eindeloze ruimte. Daarna uitte de piloot van nummer twee klachten... ...over het onrustbarende gedrag van zijn maat Francis Whittaker. We dachten niet veel waar dan die klachten... ...omdat we menen dat Whittaker leidende was... ...aan een hevige aanval van ruimteziekte... ...die na enkele dagen wel over zou gaan. Maar toen de controle vanaf de aarde... inlichtingen over Whittaker eiste... En wij de man gingen ondervragen. Begon hij war te spreken. Daarna werd de verbinding verbroken. Wat is er eens hemelsnaam op vracht van het weer aan de hand? Wat bezielt met te eigenlijk? En waar is Frank? Hallo. Hallo. Wat zou er aan de hand zijn, Jeff? Weet jij het? Je denkt toch niet dat hun radio weer defect is? De onderlinge verbinding heeft toch steeds goed gewerkt, meed. Zij zullen afgezet hebben. Ja, maar waarom? Ja. Waarom? Hallo, Whittaker. Witteker, hoor je me? Weet je wat zeker dat er niets aan onze radio mankeert? Oh, dat kunnen we gauw genoeg weten. Hallo, ruimtevloot. Hallo, ruimtevloot. Vlaggenschip roept ruimtevloot. Nummer één. Antwoord, alsjeblieft. Hallo, vlaggenschip. Hier is vrachtvader nummer één. We horen u luid en duidelijk. Dank u, nummer één. Dit was maar een steekproef. Hallo, nummer één. Hier is morgen. Ja, Captain. Heeft u mij horen praten met nummer twee? Ja, Captain. Heeft u hem um, horen antwoorden? Zeker, Captain. Dank u, nummer één. Dat is alles. Juist, Captain. Je hoort het, Mitch. Bij ons is alles in orde. Zeg, zal ik het nog eens proberen, Jeff? Ja zeker Jimmy. Blijf proberen. Oké, okay, Jeff. Hallo, nummer twee. Hallo, nummer twee. Nummer twee. Hallo, nummer twee. Nummer twee, hallo nummer 2, hallo nummer 2, vlaggenschip roept u. Hallo nummer 2, antwoord alstublieft. Nog steeds niets, Jimmy? Nee, Jeff. Nee, ik geloof dat hij niet eens luistert. Huh. Ik heb hem nu al bijna een kwartier lang opgeroepen. Draai de periscope uit, dokter. We moeten dat geval eens bekijken. Oké, okay, Jeff. En laat maar ronddraaien, dokter. Hij draait. Stop. Daar is hij. Nog altijd behoorlijk informatie. Niets dat erop wijst dat er iets bijzonders aan de hand is. Ik zou toch een lief ding willen geven om te weten wat daar binnen gebeurt. Zeg, zo, is erheen gaan om te kijken? Eh, ik wou je wijzer hebben, Jimmy. Hoe wil je erin komen? We kunnen u niet eens vragen de deur open te maken. En als een van ons nou eens overstak en met een Engelse sleutel of zoiets op de deur ging hengsten... dan moeten ze ons toch horen? Ja. En dacht je dat ze dan zouden begrijpen dat er een van ons naar binnen wil? Ja, ze zullen dan niet denken dat het een melkboer is. Nou, maar denk dat we dat we het moesten proberen, Jeff... Ik zie geen andere mogelijkheid om weer met hen in contact te komen. Ja, mij best. Mijn kostuum, Jimmy. Ja, zeg, zal ik het mij ook gelijk halen? Ja, waarom? Waarom? Nou, je gaat er zeker niet alleen. Ja, waarom? Ja, maar stel je nou eens voor dat hun radio toch defect is, Jeff. Dan heb je mij toch nodig om hem weer in orde te brengen? Hè? Ik dacht dat je zo even zei dat die kans op een defect praktisch uitgesloten is. <laughs> nou ja, goed, dat is wel waar, maar... Is... Ah, jij blijft hier, Jimmy. Probeer nog maar contact met hen te krijgen. De dokter helpt me hem en, uh, even naar de overkant. Oké, okay, Jeff. Brengt u ons dan even onze ruimtekostuums en ruimtepistolen? Zie jij hem, Jimmy? Ja, Mitch, ja. Hij komt juist in het gezichtsveld van de periscoop. Hier, kijk maar. Oh, ja. Hallo, Mitch. Hoor je me? Ja, Jeff. Ik ben nu bij de buitendeur van nummer twee. Ja, dat zie ik. Oké. Okay. Hallo, vrachtvader nummer twee. Pionier roept vrachtvader nummer twee. We zoeken contact met u. Als u mij hoort, antwoord dan alstublieft. Ja, geen kick. Nee. Dat geeft niks, Jeff. Je kunt beter aankloppen. Goed, waar gaat hij dan? Hé, hey, hoor je dat, Mitch? Jazeker. Ik ben niet doof. Nee. Nog eens, Jeff? Dat verdraait. Wat is het, Jimmy? Ik hoor je kloppen, heel zwakjes, maar het is te horen. Wat zeg je? Dat kan toch niet? Dat toch is het zo, Jeff? Wij moeten het horen via hun microfoon uit het inwendigen van hun vaartuig. Wil je daarmee zeggen dat hun radio al die tijd heeft aangestaan? Ja, dat, dat moet wel. Maar waarom hebben ze nog geen antwoord gegeven? Nou, weet ik dat. Nee, Nee, nee, nee, ik geloof niet dat je met het kloppen wat opschiet, Jeff. Als er radio aanstaat, dan moeten ze ons toch ook horen? Hallo, pionier. Vrachtvaarder nummer 2 roept pionier. Dringend. Meld H u, alsjeblieft. Hey, Mitch. Dat is Frank Rogers? Ja, geef hem de antwoord. Hallo, Frank. Hier is Jimmy Barnett. Ontvang je luid en duidelijk. Wat is er bij jullie eigenlijk aan de hand? Nummer 2 roept pionier. Kan ik met Jeff Morgan spreken, alsjeblieft? Maar hij staat op het ogenblik bij jullie buiten aan de voordeur... en probeert binnen te komen. Schakel me dan over op de walkie talkie Ik moet hem dringend spreken. Oké, okay, ogenblik. Hallo, Jeff. Ja, Jimmy. Ik heb Frank te pakken. Ja. Hij wil met je spreken. Frank, ja, go, geef maar door. Hallo. Hallo Frank. Heer Jeff Morgan. Hallo, Captain. Ik moet u melden dat het ziek is. Erg ziek, dunkt me. Wat zeg je? Ja, Captain, het is zo. Ik voel me trouwens ook niet goed. Ja, wat is er dan toch aan de hand? Waarom hebben jullie onze herhaalde oproepen niet uh, beantwoord? Dat kon ik niet. Ik sliep. Sliep je? Ja, Captain. Ik hoop dat ik zoiets nooit meer zal beleven. Hoe bedoel je? Toen ik wakker werd, vond ik Witteker hier bij de radio. Volkomen buiten Westen, Captain ik ga hem onmogelijk bij zijn positief verkrijgen. Ah. Uh, luister, Frank. Ja, ik denk je dat je in staat bent de buitendeur open te krijgen om mij binnen te laten? Ja, dat zal wel gaan. Doe dat dan. Buitendeur, contact. Hallo, dokter. Ja, ik hoor je. Ik kom ook maar over, wil je? Ik kom. Ja. De buitendeur van twee gaat nou open. Nou, dan zal Frank wel in orde zijn. Maar wat is er toch met Witterker aan de hand? Nou, dat zullen we wel horen als Jeff en de dokter binnen zijn. Zo Frank, wat schijnt er nou eigenlijk aan? En waar is de Whittaker? Daar, nog steeds bij de radio Goeie hemel Hij staat recht overeind Waarom heb je hem zo laten staan Frank, onder die rare hoek? Dat komt door de gewichtloosheid, Captain Hij stond zo toen ik hem hier vond het geeft eigenlijk ook niet, Jeff. Of hij staat of ligt. Bewusteloos is hij toch. Laten we hem in zijn kooi leggen. Het is een akelig gezicht en dat zo levenloos met open ogen te zien staan. Nou, gelijk heb je, Jeff. Uh, maak zijn schoenen los. Dan kan ik hem naar zijn kooi dragen. Ja. Sweet, zo. Dat is één. Naar de andere. In orde, dokter. dan gaan we weg. Kan ik een handje helpen? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, Frank. Blijf hier. Ik moet je spreken. Ja, Captain. Hallo, pionier. Dit is morgen. Hallo, Jeff. Je bent gearriveerd, merk ik. Ja. Ja, maar wat is er nou eigenlijk aan het handje? Dat zal ik je vertellen zodra ik het zelf weet. Nou riep ik je alleen maar om te laten weten dat we goed er wel binnen zijn. Straks roep ik je weer. Oké. Okay. En zo, nou, Frank, kom op met je verhaal. Waarom heb je onze oproepen niet beantwoord? Als ik geweten had dat u ons riep, Captain, dan zou ik zeker geantwoord hebben. Maar lieve man, de radio is toch luid genoeg, zou ik zeggen. Moet je dan ook nog een sirene bij hebben? Ik, ik kan er niks aan doen. Ik ben gewoon niet wakker geworden. Toen ik wel vaak zag ik Witteker bewustloos bij de radio staan. En die stond nog aan. Wanneer ben je dan gaan slapen? Zo'n twee uur geleden heb je soms genomen? Nee, Captain, dat heb ik niet nodig. Mij mankeert niks. Tenminste, niet voordat ik ging slapen. Voel je je dan nu niet fit? Jawel, nou weer wel. Maar onder het slapen... Huh? Toen had ik een afschuwelijke droom. Een echte nachtmerrie... U weet wel, waarbij je het gevoel hebt dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren als je niet wakker wordt. En toen ik eindelijk wakker werd, vond ik de toestand hier zoals die nog was toen ik u opriep. Het was ontzettend, Captain. Ik hoop zoiets nooit meer te beleven. Stel u voor, ik droomde dat ik terug was op de aarde, maar het vreemde Ja, van die droom hoef je me nog niks te vertellen. Nee, Captain. Nou, goed dan. Zeg me maar liever waarmee Whittaker bezig was toen jij ging slapen. Hij zat aan de radio. Ja, hij had wacht. was hij toen helemaal in orde. Hij was zoals altijd, kon geen woord af. Ah, ja. Er moet hier iets vreemds gebeurd zijn... ...terwijl jij sliep. Wat dan, Captain? Dat probeer ik nou juist te ontdekken. Daarvoor ben ik hierheen gekomen. Han, dokter? Nog steeds buiten Westen. Heb je enig idee... ...waaraan het kan liggen? Nee, ik snap er niets van. Ik kan niets ongewoons vinden. Alleen, eh... Uh, ...hij is niet wakker te krijgen. Als het alleen maar slaap is... Moet hem die toch plotseling overvallen hebben? Dat is zeker. Daarom stond ook recht overeind toen Frank hem vond. Ik blijf in elk geval bij hem. Tot hij wakker wordt. Ja, dat duurt maar, misschien uren. Uh, mogelijk uh, ga jij maar terug naar de pionier. Jeff, ik blijf hier. Oh, maar dat betekent dat Frank heel alleen voor het vaartuig moet zorgen. Jij kunt hem toch niet aflossen met de wacht en tegelijk bij Wittaker ja, blijven. Uh... Nou, Captain, een paar uur speel ik dat wel klaar. Uh, nee, nee, ik weet een betere oplossing. En die is... Denk je dat we Witteker naar de pionier kunnen overbrengen, dokter? Nou, dat is niet hey, zo Frank, wit, dokter. Het betekent niks anders dan dat u hem overhaalt. Frank, het lijkt wel of je hem erg graag kwijt bent. Oh, Hé, hey, dat niet, dokter, uh, maar... Uh... Gezien de omstandigheden moesten we hem maar overbrengen als het mogelijk is. Oh. Luchtdruk normaal. Ik open de binnendeur. Zo, nou, kan ik je helpen, dokter? Graag, Jimmy. Leg hem in de kooi van Mitch, In de kooi van wil meen. je? Ja, kom maar, dokter. Eep. Hallo, vrachtvader nummer twee. Vlaggenschip roept u. Hallo, vlaggenschip. Hier is Mitchell. In orde. Ik wou alleen maar weten of je goed bent overgekomen, Mitch. Ja, best, Jeff. Dank je wel. Wil je me even laten weten wanneer ik weer terug kan komen? De zijn wat erg nauw naar nou mijn smaak. Ja, dat zal er helemaal van afhangen wanneer Whitaker weer bij zijn positieve komt. En of hij dan in staat is terug te gaan naar nummer twee. Nou ja, dat hoor je er straks nog wel. Oké, okay, Jeff. Zeg, Jeff? Uh, ja, dokter. Whitaker, wat wakker. Oh, ik kom. Hier, uh, Whitaker. Probeer dat te drinken. Dan voel je weer beter. Waar uh, uh, ben ik? Aan boord van de pionier. Hoe kom ik hier? Mm -hmm. Nadat ik over de radio met je gesproken heb, zijn de dokter en ik je gaan halen in nummer twee. En wat heb ik al die tijd gedaan? Je hebt geslapen. Tenminste, daar leek het op. Mag een mens dan niet eens meer slapen zonder van het ene veilig naar het andere te worden gesleept? Zonder dat hem iets werd gevraagd. Kalmpjes aan, Witteke. Je bent staande in slaap gevallen. Dat is niet natuurlijk. Waarom niet? Als er geen zwaartekracht is. Ik bedoel, je bent in slaap gevallen of bewusteloos geraakt of zoiets. terwijl je met mij aan het praten was. Oh. Ja, nu herinner ik me zoiets. Personeelsadministratie was mijn dossier kwijt. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb je alleen verteld dat ze enige inlichting over je moesten hebben. En moeten ze die nog altijd hebben? Ja. Nou, vraagt u dan maar... Uh, wat denk je, dokter? Uh, mij denkt dat we daarmee beter nog even kunnen wachten. Uh -huh. Op zijn minst uh, tot ik hem derdege onderzocht heb. Vraagt u maar, captain. Nee, je blijft hier rustig liggen totdat de dokter vindt dat je maar opstaat. Naar de hand zal ik je wel naar een andere vrachtvaarder laten overbrengen. Naar een andere? Hm. Ga ik dan niet terug naar nummer twee? Nee. Maar nummer twee is toch mijn verduig? Ik moet daarheen terug. Uh, het spijt me, Witteke, maar onder deze omstandigheden vind ik het niet goed... Frank Rogers en jij kunnen niet met elkaar overweg. En daarom moet een van jullie beiden ergens anders zijn. Plaatst u Rogers dan over? Hij is degene die klachten heeft. Als ik besluit jou over te plaatsen, Whittaker, dan word jij overgeplaatst. Ja, Captain. Of voorlopig blijf je hier. Als ik dan toch overgeplaatst moet worden, waarom dan niet meteen? Omdat ik wil dat je hier blijft. Begrepen? Zeker, Captain. In orde, dokter. Kijk maar wat je eraan kunt doen. Ik zal hem later wel ondervragen. Oké, okay, Jeff. Ik liet Witeker, zei het zeer tegen zijn zin, gedurende zes uren rusten. Daarna kon ik Jeff mededelen dat de man weer helemaal in orde was. In alle geval lichamelijk. Jeff zou de man te vragen en die te verkregen inlichtingen over zijn. ...naar de personeelsadministratie op aarde. Hoe het mogelijk was dat Witteker zo op eens in een diepe slaap was gevallen... ...daar was ik nog niet achter gekomen. Het zag er trouwens naar uit... alsof hij zelf er ook niets van snapte. Maar in elk geval... ...kon ik na een samenzijn van een uur of nog langer met mijn patiënt... ...wel begrijpen hoe moeilijk het voor Frank Rogers moet zijn geweest... ...om met hem op te schieten... Er hing iets onverklaarbaars, ja. Hoe zal ik het zeggen? Een soort geheimzinnige sfeer om Whittaker... die maakte dat ik me in zijn nabijheid niet op mijn gemak voelde. Voorlopig zei ik niets daarvan aan Jeff. Maar de hand behoefde ik het niet meer te zeggen... omdat hij en Jimmy het ook voelden. Jimmy was er de man niet naar om zijn tegenzin... tegen Whittaker onder stoel of banken te steken... Hij verkondigde openlijk zo dat ik er het kon horen, dat hij blij zou zijn wanneer Jeff zou besluiten wat ik er over te plaatsen. Of wat ik er dit inderdaad hoorde, weet ik niet. In alle geval liet hij er niets van merken. Maar deed het werk dat hem werd opgedragen zonder met iemand te spreken. Behalve wanneer hij aangesproken werd. De atmosfeer in de Pionier begon gespannen te worden. Toen er nog geen 24 uur nadat de Whittaker bij ons was gekomen... ...dingen gebeurden die alle gedachten over zijn manier van doen... ...uit onze geest van rijden. Hallo, vlaggenschip. Vrachtvaarder nummer 5 groep Pionier. Antwoord, alsjeblieft. Hallo, nummer 5, Hallo, nummer 5. Hier is Pionier. Ja, kan ik Captain Morgan spreken, alsjeblieft. ...een speciaal rapport. Alho, een overblikje, Bill. Ik zal hem roepen. Hey, Jeff. Ja, daarmee. hier is nummer vijf met het speciaal rapport. Oh. Waarover? Ja, dat heeft hij niet gezegd. Hmm. Hallo, captain. Het gaat over de radar. Wat is daarmee? Wel, als hij niet helemaal van de kook is... ...moet er een vast voorwerp voor ons uit Precies op onze route. Ben je daar eh, zeker van? Ja, we vangen de echo van iets op. En het is flink groot ook. Hoe groot? Dat is nu niet te bepalen. Hmm. Hoe sterk zijn de signalen? Ah, nog erg zwak. Maar ze zijn er. Oké, okay, nummer 5. Blijf op je post. Ik zal intussen de andere vragen of ze ook iets uh, opvangen. Goed, Captain. Jimmy, ja? roep de vloot. Zeggen dat ze het gebied recht voor ons terstond met de radar afzoeken. Als kijkers het rapport van nummer 5 bevestigen. Oké, okay, Jeff. Hallo, ruimtevloot. Hallo, ruimtevloot. Vlaggenschip roept ruimtevloot. Speciaal bericht voor alle vaartuigen. Luister alstublieft en meld u... Nou, well, Jeff, sterk zijn de radar-signalen niet. Maar ze zijn er, dat is zeker. Ik zie hem. Uh, zijn alle rapporten binnen, Jimmy? Nee, ik wacht nog op nummer 1. Oh. Hallo, vlaggenschrift. Hier is nummer 1. Nou, nah. <laughs> als je van de duivel spreekt. Hallo, nummer 1. Hallo, nummer 1. Ik ontvang u. Ik heb hier een volledig rapport van een uur radarwaarneming van het bedoelde gebied. Kunt u het opnemen? Ja, ga je gang maar de echo-signalen ontvangen. Geschatte afstand van voorwerp, ruim 2 miljoen kilometer. Plaats recht vooruit. Begrenzing van het echoveld, een hoek van 0,47 graden. Dank je. Whittaker. Ja, Captain. Neem de radar over en blijf tot nader order opletten. Zeker, Captain. Kom, dokter. Ja. Laten wij die rapporten met elkaar vergelijken. En kijken wat ze ons te vertellen hebben. Ik heb een flauw idee van wat het kan zijn. Ja, yes, ja. Yes. Op het moment is het nog ongeveer anderhalf miljoen kilometer van ons vandaan. Yes. Het is erg groot. Zowat 10.000 à 12.000 kilometer breed... en nagenoeg even hoog. En hoe dik... of diep... Ah, geen kijk op. Maar wat het ook is... het ligt precies op onze route. Zou het soms een... asteroïde zijn? Ja, het is bijna niet aan te nemen... Als het dat was, zou er zijn afmeting ongeveer even groot zijn als die van de maan. Ja. En voor zover ik weet is er niets bekend van het bestaan van zo'n groot hemellichaam tussen de aarde en Mars. Ja, ja. Hoe snel naderen we het? Uh, volgens de rapporten die alle vrijwel overeenstemmen, zullen we het binnen 33 uur bereiken. Zo. Dus als het een groot vast lichaam is, hebben we niet veel tijd om het te vermijden. Is het wel? Uh, ja, het is natuurlijk mogelijk. Dat het voor die tijd onze baan verlaten heeft. Maar als ik het goed begrijp, heeft het zich nog in het geheel niet verplaatst. dat het eerste rapport van nummer vijf. Ja, ja, ja, ja daar heb je gelijk aan, dochter. Maar ik moet de controle van op de hoogte stellen. Eens nou, kijken wat hij ervan denkt. Laten we hopen dat zij er iets van weten. En dat ze ons kunnen zeggen hoe we het kunnen ontlopen. Als het nodig is. En, Jimmy? Nog geen antwoord? Nee, Jeff. Hoe lang zouden ze ons nog dan laten wachten? Tja, hoe lang? We hebben nu al vier uur geleden op de hoogte gebracht... en ertussen komen we steeds dichterbij, dat ding. Straks zijn we zo dichtbij dat we geen maatregelen meer kunnen nemen. Dan hoeven ze ons vandaar de aarde ook niet meer te vertellen wat het is. Hallo, ruimtevloot. Hallo, ruimtevloot. Controle, roet, ruimtevloot. Vlaggeschip, pionier, antwoord, alstublieft. Maar hallo, controle, hallo, controle. Hier is Pionier. Wij ontvangen u. U kunt spreken. Zegt so Jeff, het duurt nou 10 seconden voordat onze uitzending u net bereikt en ja. wij hun antwoord ontvangen. Ja, ja. Denk je niet dat we beter kunnen doen de bandrecorder aan te zetten? Dan zijn we zeker van hun antwoord. Ja, ik ben er mee bezig, Jimmy. Oké, okay. Hallo, Pionier. Hallo, Pionier. Hier komt het antwoord op uw bericht van 24 april, 17 uur. Onmogelijk met zekerheid te zetten welke soort voorwerp het kan zijn. Dan schiet er van de wel mee op. Waarschijnlijk is het een van de navolgende dingen. Een zwerm meteoren, de staart van een komeet of een geïoniseerde gasmassa. In geval het een van de eerste twee is, raden wij u aan zo snel mogelijk maatregelen te nemen tot uitwijken. Indien het een geïoniseerde gasmassa is, kunt u verwachten er veilig doorheen te komen zonder ander ongerief aan een tijdelijke steunis van uw elektronische instrumenten. Mm. nauwkeurige beoordeling van het voorwerp... zal wellicht mogelijk zijn door radarwaarnemingen... wanneer het dichterbij komt. Houd ons regelmatig op de hoogte. Wij stellen u voor om het uur. Einde van dit bericht. Dank u, Controle. Uw bericht ontvangen. Blijf luisteren, alsjeblieft. Nou, Jeff, wat is het nou? Meteoren, een komeetstart of geïoniseerd gas? Dat mag Joost weten. Maar wat die eerste twee betreft, dat is ijzer. Ze zijn allebei even gevaarlijk. Dus je denkt dat het meteoren zijn, Mitch? Ja, in alle gevallen lekker het beveiligd dat we het daarop en het ding ontwerken. Dat betekent dus koerswijziging. Ja, beter dat de Plattig slaan, vind je niet? Ja. Nou, voorlopig zijn we in elk geval veilig. We zullen de uitlopers van de zwerm de eerste uren nog niet bereiken. Tijd genoeg voor jou om terug te komen. Als we de koers moeten wijzigen, zul je hier moeten zijn. Ja. Het is een verdraaid vervelend baantje ...door de bemanning van een vrachtvaarder te behoren. Wees dan maar blij dat het niet de hele reis het geval is. En of? Uh, Luister, Ja. Ik wacht nog een bericht van de aarde af... Uh, ...voordat ik me weer met je in verbinding stel. Oké. Okay. Als we ons dan nog niet met zekerheid kunnen zeggen waarvan toe zijn... ...dan zullen we zelf onze maatregelen treffen. Akkoord, Jeff. Yes. Zeg, uh, tussen haakjes, hoe is het nou met Frank? Prima, kan niet beter. Het maakt toch maar een reuze verschil wie er tot je bemanning behoort, hè? Oh, dank je. Ik bedoel dat je, als je verstandig wilt zijn... weet ik er niet terug moet sturen hierheen. Dat ben ik ook niet van plan. Goed. Dan hoor ik straks nog wel iets van je. Ja. Zijn dokter. Ja? Hoe ver zijn we er nu nog vandaan? Ongeveer 800.000 kilometer. Dus nog uh, uh, 17 uur de tijd. Nee, Jeff, minder. Je moet erop rekenen dat we al wat eerder de uitlopers ervan bereiken. Wat het ook is, uh, met joren of gas. Het eerst nodig is nu een andere vaart uit te zoeken voor Whittaker. Dan moet hij daarheen en Mitch moet hier terugkomen waar hij thuis woont. Waar wil je hem naartoe brengen? Nou, dat wil ik eigenlijk nog niet. Als hij op dezelfde manier de andere beïnvloedt, als hij met Frank heeft gedaan... Ja? dan komen er stukken van. Waar we hem ook heen sturen. Ja, ja. Zeg, uh, wat denk je van Johnson? Nummer 7. Hij is zowat de onverstoorbaarste van alle vrachtvaderpiloten van de vloot. Ik geloof niet dat er iets is wat hem van zijn stuk kan brengen. Johnson, is dat die verwoede schaakspeler? Ja, dat is er een die tenminste van stilte houdt. Ja, of dat van veel belang is, weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat Johnson voor geen kleintje vervaard is. Ja, laten we Witteken naar nummer 7 expedieren. Ja, maar vind je het nog niet beter dat we Johnson vooraf uh, even oproepen en hem vragen wat hij ervan denkt? Ja, ja, dat is goed, dokter. Ik zal hem oproepen. Maar ik denk toch dat hij hem wel zou moeten nemen. Of hij het prettig vindt of niet. Nou, op ons dan nu even op Jeff, terwijl er nog slaapt. Oké, dokter. Maar we moeten hem en Jimmy toch dadelijk wekken. Hun rustperiode is om. Nou, nou, wat wil je dan? Nee. Help! Jimmy! We met hem aan de Kom, dokter. Jimmy! Jimmy, wat is dat? Jimmy! Lief helemaal, Jimmy! Wat scheelt uh, hem, dokter? Willi, Ik weet het niet. Wil je van? Jimmy! Antwoord dan, Jimmy! Jimmy! Zo, dat schijnt geholpen te hebben. Jimmy, word wakker. Hoor je me niet? Hou <truimert> op! Oh. Oh. Wie Ben jij hier, Jeff? Waar zijn. Waar heb je het over? Wat scheelt je? Wees kalm, Jimmy. Je bent in de pionier. De pionier? Maar Jeff en ik waren toch. Onderweg naar Mars. Mars? Oh ja. Ja, dat is waar ook. Mars. Wil jij het ook? Uh, wie anders? Ja, ja, ja, ik herinner het me weer. Wat, wat, wat, wat is er met je gebeurd? Heb je een nachtmerrie gehad? Ja, Jeff, het zal wel. Nachtmerrie. Dat moet het wel geweest zijn, dokter. Hm? Het is toch niet werkelijk gebeurd, is het wel? Ik heb de pionier toch niet verlaten? Nee, Jimmy. Je hebt de laatste vijf uren hier in je kooi liggen slapen. Oh, de hemel zij nee, dank. Oh, het was de vreselijkste droom die ik ooit heb gehad. Maar het was toch maar een droom, Jimmy? Nou ja, kom. Verman je en kom met die kooi. Er is werk voor je aan de winkel. Ja, Jimmy. Wacht even, Jimmy. Uh, laat ik je riemen losmaken. Dank je, Doc. Ziezo. Kom er nu maar uit. Ja. Hé. Hey. Slaapmits nog? Nee, hij is het uh, Diezelfde kerel. Jimmy. wat doet hij hier? Waar is Mitch? Ga op, Jimmy. Mitch is in nummer twee, dat weet je wel. Waarom stel je je toch zo aan? Maar wie is, wie is dat dan? Whittaker natuurlijk. Whittaker? Wat verkeert je eigenlijk? Ben je helemaal de Kijk. Nee. Ik heb hem toch twee dagen geleden hierheen laten transporteren? Ja. Ja, dat is waar ook. Maar hij... Heeft hij, hij iets met je droom te maken? Ja, dokter. Zorg je ervan toen je hem daar zo zag liggen? Ja. Ik ook. Hoe bedoel je dat, dokter? Wel, ondanks alle herrie heeft hij geen lid bewogen. Nee? Dat is waar. Hé, hey. ik zeg jou, Jeff. Ik zeg je er is iets met die vent dat me helemaal niet bevalt. Geloof mij, hij maakt dus allemaal een stapel gek. Hé, hey. Whittaker. Whittaker! Ja, Captain. Ben je wakker? Ja, Captain. Heb je van al dat lawaai zojuist niets gehoord? Nee, captain. Ben je dan doof? Nee, captain. Ik wacht alleen maar totdat u me zou wekken. Ik word dus overgeplaatst naar vrachtvaarder nummer zeven. Ja. Zeg maar, hey, wacht eens even. Hoe weet jij dat? Is het dan niet zo? Zeker. Maar je sliep toch toen ik die beslissing nam? Hoe kun je dat dan weten? Dat was te voorzien. Johnson is de enige man van de vloot die geen bezwaar zal maken tegen mijn gezelschap. Die is anders dan meneer Barnett hier. Oh, nou, ik wil je niet kwetsen, Witteker. Maar je hebt gelijk. Hoe eer je hier vandaag gaat, hoe liever. Jimmy, en dan werd je overgeplaatst nou aan op nummer 9. Dan was je naar mens maakt nog te dicht in de buurt. Stop, Jimmy. En nou, luister allebei. Ja, Captain. Zodra jullie klaar zijn met eten, trekken jullie je ruimtekostuums aan. Neemt de ruimtepistolen en maak je gereed om naar buiten te gaan. Ja, Jeff. Dan gaan jullie van vaartuig naar vaartuig totdat jullie aan nummer 7 komen. Johnson zal jullie binnenlaten. Whittaker blijft daar. En jij, Jimmy, brengt Simmons, de metgezel van Johnson, van nummer 7 naar nummer 2. Laat hem daarachter en kom met Mitch hierheen. Gesnapt? Gesnapt, ja. Goed dan. Zodra jullie klaar zijn, zodat de dokter de luchtsluis voor jullie openen. Opgeblazen, Onderlinge radioverbinding functioneert. Je kunt het eruit laten. Buitendeur, contact. Dank je, dokter. Daar gaan we. Nou, jij ja, eerst wil ik hè. En let erop dat je veiligheidslijn goed vast zit voordat ik je afzet. Veiligheidslijn bevestigd. Nou, nee, praat dan maar. Als je op nummer 1 bent aangekomen, maak je dan vast en wacht er dat ik over ben. ...voordat je oversteekt aan nummer twee, hè? Ik zet af. Zie je hem, Jeff? Whittaker komt juist in het gezicht, schat. Controller roept ruimtevloot. Controller roept ruimtevloot. Controller roept vlaggenschip pionier. Hier is een bericht voor u. Luistert u? Ik zal het wel opnemen, Jeff. Ja, laten we hopen dat ze ons uiteindelijk iets definitiefs laten weten. Hallo? Controle, vlaggenschip pionier roept u. Wij horen u. Klaar voor opname van uw bericht. Witte resten, dokter. Nou volg ik Jimmy naar nummer 1. Goed zo. Maar ze hebben nog een hele voor de boeg. Nummer 7 is helemaal aan de andere kant van de formatie. Ja, zie, Jimmy is er nu ook. Hallo pionier, hallo pionier. We hebben nummer 1 veilig bereikt. We gaan nu oversteken naar nummer 2. Ja, goed, Jimmy. Ik kan je uitstekend zien. Maar voorzichtig aan, hoor. Ja. Hallo pionier, hallo pionier. Hier, controle. Hier Controle, wij ontvangen u luid en duidelijk. Hier is het bericht bestemd voor Captain Morgan. Kan hij aan het toestel komen? Ze moeten jou hebben, Jeff. Ik kan niet weg van de periscope. Als het niet dringend is, neem het dan op op de bandrecorder. Dan draaien we het straks wel af. Okay. Oh, daar gaat Whittaker naar nummer twee. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Controle roept u. Het bericht betreft Francis E. Whittaker. Oh weer Whittaker. Gewoon is dat een man om niet genoeg op het doorgezag? Zal ik luisteren, Jeff? Nee, neem het maar op de band op. Of vraag hun over enkele minuten nog eens te roepen. Mm -hmm. Hallo, controle, Captain Morgan zal uw bericht gaan over enkele minuten ontvangen. Hallo Jeff, we zitten over nummer twee, klaar voor de sprong naar nummer drie. Uh, ja, ja, ik zie jullie. Nou, vang het maar. Hallo pionier, hallo pionier, wij zullen op Captain Morgan wachten. In orde, wij zullen u oproepen. We zouden nu weer met Whittaker zijn. De controle is maar wat begonnen. ...toen zich voor hem ging interesseren. Wat het ook mag zijn, dokter... ...het moet maar wachten totdat die twee veilig over zijn. Nou, ik moet zeggen dat het hier heel wat rustiger is... sinds dat hij weg is. Hij begon werkelijk ook op mijn zenuwen te werken. Zo, dokter? Ja, ik geef het niet graag toe, maar het is zo. Hij heeft een zoiets eigenaardigs over zich. zijn wijze van lopen de manier waarop je je aankijkt. Ja, je hoeft het maar niet te vertellen, dokter. Ja. Dus ik heb het zelf ook ondervonden. Ja, waar zou het nou eigenlijk aan liggen? Dat hij die indruk op ons maakte. Iedereen met, met, met wie in contact komt... ontdekt iets in hem dat afstotend werkt. Ik geloof dat het een diepere oorzaak heeft, dokter. Hoe? Wat bedoel je? Denk eens aan die droom van Jimmy. Tja, wat, wat, wat was er dan met die droom? Een van de dingen waarover Rogers klaagde was... dat hij gedurende de hele tijd dat witte bij hem was... Ja? ...bijna niet durfde gaan slapen. Omdat hij bang was voor die vreselijke dromen. Yes. En Whittaker was nog geen dag bij ons... ...of Jimmy overkwam precies hetzelfde. Ja, ja. Hij werd volkomen overstuur wakker... ...badend in zijn zweet. En gulde het hart uit zijn lijf. Maar Whittaker sliep rustig... ...door die hele consternatie heen. Maar het Frank... ...dan ook naar het ...dat zei hij tenminste... Maar zei, dat er weg is, is het nummer twee. En Mitch is een plaats is gekomen, het die nachtmerries over. Zo. Waarom heb je me dat eigenlijk niet eerder verteld, Jeff? Ach, ik vond het niet van veel belang. Nou. Ik dacht dat Frank alleen maar slecht... Hallo, Jeff. Had. Hallo. We huh? zijn nu op nummer drie. Maak ons klaar om over te steken naar vier. Ja, ga je gang, Jimmy. Ik hou jullie nog steeds in vizier. Ja. Maar hoe kan alleen het feit dat hier is iemand nu een nachtmerries bezorgen, hè? Weet ik het, dokter. Ja. Ik kan me alleen niet losmaken van de gedachte dat die ontzetting van Jimmy niet op louter toeval berustte. Vlaggenschip op vrachtvaarder nummer 7. Meld u, alsjeblieft. Hier is Johnson. Uh, Bart en Whitaker zijn nu op nummer 6. Ja. Het maakt u klaar om ze binnen te laten. De luchtsluis is al leeg en de buitendeur open. Ze kunnen binnenkomen zodra ze hier zijn aangeland. In orde. Wilt u me dan laten weten wanneer ze in de cabine zijn? Zeker, captain. Ziezo, dokter. Dat is voor elkaar. Mooi. Over enkele minuten zal nummer 7 ons weer oproepen. Wil jij hier luisteren, dan ga ik met de controle spreken. Ja, Jeff. De bandopnemers staat aan. Huh. Hallo, controle. Klaar om uw bericht te ontvangen. Spreekt u maar. Hallo, Jeff. Hallo. We zijn nu op nummer 7 aangekomen. Gaat u direct naar binnen? Gij gang, Jimmy. Oh, ben jij het, Doc? Ja, Jimmy. Uh, Jeff is op het ogenblik in gesprek met de controle. Hij komt zo terug. Hallo, Captain Morgan. Hallo, Captain Morgan. Hier komt het bericht voor u. Gegevens over Wettekker ontvangen. Zij bij controle gebleken overeen te stemmen met die van het dossier personeelsadministratie. Ja, licht. Maar Francis Edward Whitaker, die thans bij u is, kan onmogelijk dezelfde persoon zijn. Eh? Wat? Hoor je dat, dokter? Ja, ja. Maar wat bedoelen ze daarmee? De enige Francis Edward Whitaker die wij kunnen vinden en die overeenstemt met de persoonsbeschrijving die wij bezitten, werd 78 jaar geleden geboren in 1893. Eh? In 1924, op 31-jarige leeftijd, is hij spoorloos verdwenen en daarna nooit teruggevonden. Wat? Maar Whittaker is 31 jaar. De directeur van de afdeling personeelszaken verzoekt zo spoedig mogelijk met Whittaker zelf te spreken. Hallo, controle. Uw bericht heb ik ontvangen, maar ik begrijp het niet helemaal. Ik kan u Whittaker zelf binnen enkele ogenblikken geven. Uh, wacht u even. Zeg, dokter. Ja? Heb je ooit zo'n onzin gehoord? Is Whittaker al in nummer 7 binnen? Nee, uh, Jimmy en hij zijn pas de luchtsluis binnengestapt. Uh, geef me de onderlinge radio, dokter. Ik moet Johnson hebben. Hier, ja, Jeff. Hallo, vrachtvaar aan nummer 7. Vlaggenschip roept u. Hallo, vlaggenschip. Hier is Johnson, nummer 7. Uh, luister, Bill. Zodra Barnett en Whittaker in je cabine zijn... moet je me Whittaker geven. Ik moet hem dringend spreken. Dringend. Oké, okay, captain. Ik wil hem juist binnen laten toen... Wat was dat? Het klonk als een ontploffing. Hallo, nummer 7. Hallo. Hallo. Goeie hemel. Jeff... Kijk eens, is een cabine. Volkomen verneerd. Wat is er met Witteker aan de hand? Dit was het derde deel van onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart: Sprong in het Heelal. Geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreze. Steve Mitchell, Jan van Ees. Jimmy Barnett, Jan Borges. Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester. De controle, Johan Wolder. Frank, Paul van der Lek. Witteke, Peter Arians. Vrachtvaarder 1, Paul Deen. Vrachtvaarder 5, Han Keunig. Regie, Leon Povel.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 Marsmysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling propeller, regie Leon Povel. Vandaag het vierde deel, de ondergang van Vrachtvaarder 7. 25 april 1971. De Marsvloot is nu sedert 22 dagen op reis. ...naar de Rode Planeet. De berekende koers en snelheid... ...zijn voortdurend aangehouden... ...maar de tocht is niet zonder incidenten verlopen. In de eerste plaats was daar de sfeer van geheimzinnigheid... ...rondom Francis Whittaker... ...die we bewusteloos in staande houding achter zijn ontvanger aantroffen. De piloot van Whittaker's vaartuig, Frank Rogers... ...had al zoveel bezwaren tegen zijn gezelschap geuit dat Jeff Morgan besloot hem over te brengen... naar het vlaggenschip De Pionier. Daarop ontvingen we van de controle op aarde... het merkwaardige verzoek om uitvoerige inlichtingen over Whittaker. Intussen had vrachtvader nummer 5 de ontvangst gerapporteerd van radersignalen... van een onbekend voorwerp van reusachtige omvang dat precies op onze route lag. Alles wees erop dat dit een meteorenzwerm was... en Jeff besloot deze te ontwijken... door onze koers om te leggen. Maar voordien zou het nodig zijn... dat Whittaker werd overgebracht... naar een van de andere vaartuigen... en dat Steve Mitchell, onze technicus... die tijdelijk in nummer twee was... terugkeerde naar de pionier. Daar het voorschrift gold. Dat geen lid van de bemanning zich alleen buiten de vaartuigen mocht begeven, kreeg Jimmy Barnett de opdracht Whitaker te vergezellen. Ze volbrachten de overtocht naar nummer 7 zonder moeilijkheden. Maar juist op het ogenblik, toen ze zich daar naar binnen begaven, gebeurde er iets onverwachts. Hallo vrachtvaar nummer 7. Vlaggenschip roept u. Hallo, vlaggenschip. Hier is Johnson, nummer 7. Uh, luister, Bill. Zodra een en Whittaker in je cabine zijn... moet je me Whittaker geven. Ik moet hem dringend spreken. Dringend. Oké, okay, captain. Ik wil hem juist binnen laten toen... Oh. Wat was dat? Het klonk als een ontploffing. Hallo, nummer 7. Hallo. Hallo. Goeie hemel. Jeff... Kijk eens. Dat is een cabine. Volkomen vernield. Wat? Zie je dat niet? Een groot gat vlak achter de neus. Hallo, Johnson. Hallo. Dat geeft niets, chef. Ieder je lucht dat zich in de cabine bevond, is al lang verdwenen. Maar wat zou er met Jimmy gebeurd zijn? En met Whittaker? Ze gingen juist naar binnen. Hallo. Hallo, Jimmy. Jimmy, hoor je me? Hoe ver waren ze, dokter, op het moment van de explosie? Juist in de luchtsluis. Ze moeten er nog in zijn. Zou die al volgelopen zijn? Dat is niet waarschijnlijk. Johnson kan onmogelijk tijd hebben gehad om daarvoor te zorgen. Dan moeten ze nog in het luchtledige zijn. En denk ik dat ze niets van de schok hebben gevoeld. Ja, behalve dan via de vloer van de luchtsluis. Ja, ja dat kan. En dat kan al voldoende zijn om hun helm lek te slaan... of hun kostuums te beschadigen. Ja, Jeff. Hallo. Hallo, Jimmy. Hoor je me niet? Hij hey, antwoordt niet, dokter. Nee. Er moet iets met hem zijn gebeurd. Ja. Hallo, pionier. Dit is vastvader nummer 6. Vaart toestemming om tussen uw uitzending te komen. Ja, kom op, nummer 6. Barnet en Whittaker hebben heel hard zo'n luchtsluis bereikt. We hebben ze zien binnengaan. Kun je de toegangsdeur van nummer 7 zien? Ja, captain. Kun je dan ook in de luchtsluis kijken? Zie je iets van Barnet of Whittaker? Nee, captain. Johnson of Simmons... Was er begonnen de deur te sluiten Maar die is nog niet helemaal dicht wel Nee captain, ze is nog ver genoeg open om er door te kunnen Wilt u mij toestaan naar heen te gaan? Uh, ja graag Barker Zal ik er maar meteen gaan captain? Uh, nee, nee, nee, nee Maak je vast klaar, maar ga niet voordat ik het zeg Goed captain Hallo Hallo Jeff, het is Jimmy ja, Heb je Jimmy? Jeff, Jeff. De pionier. Hallo Hallo Jimmy, hoor je me? Ja, ja Jeff wat is er gebeurd? Er heeft een ontploffing plaatsgehad in de cabine. Oei, oei, oei. Ben je gewond? Nee, niet dat ik weet. Ik, eh, ik heb aan een schok gevoeld via de vloer van de luchtsluis. En toen ben ik, ben ik even buiten westen geweest. Um, uh, hoe is het met Whittaker? Ik geloof niet dat hij iets mankeert, maar... Uh, zijn radio heeft het afgelegd, denk ik. Er is geen contact meer met hem te krijgen. Uh, zijn jullie kostuums niet beschadigd? Dat denk ik niet, anders kon ik toch niet met je praten wel. Nee, nee, nee, dat is zo. Ja? Uh, luister, Jimmy... Je kunt er de luchtsluis dieper binnenkomen. Hoezo? Nou, ja, niet alleen kunnen Johnson en Simmons ze niet meer bedienen... maar het is ook zo goed als zeker dat ze helemaal niet meer functioneert. Ja, maar de buitendeur is nog open. We kunnen dus wel naar buiten. Ja, dat weet ik, Jimmy. Als je je toe in staat voelt, zou ik nu graag willen... dat je naar de neus van het vaartuig gaat en van daaruit de cabine in. Wat zeg je nou? Door de neus? Ja, er is een groot gat in. Meer dan groot genoeg om op deur te kunnen. Wat zeg je nou? Het, het is zo, Jimmy. Hoe oh, was je er daarom zo zeker van dat uh, Johnson en Simmons... Ja, Jimmy. Ik vrees het ergste. Het scheelde maar een minuutje, hoor. Oh. Whitaker en ik waren ook er binnen geweest. Ja, het heeft maar een haartje gescheeld. Je mag wel dankbaar zijn. Maar, uh, Jeff, uh, en, en Johnson en Simmons dan? Uh, daarom wou ik dat je naar binnen ging... en mij een volledig verslag uitbracht van je bevindingen daar. Ik zal het op de band opnemen. Oké, okay, Jeff. Baker van nummer 6 komt over enkele minuten bij je. Zodra hij overgestoken is, stuur je Whittaker naar nummer 6. En vervolgens ga je met baker op inspectie. Oké, okay, Jeff. Ja, maar hoe, zeg, hoe moet ik dat witte nou aan zijn verstand brengen? Ik kan toch niet met hem spreken? Breng je helm tegen de zijne, zodat ze elkaar raken. Dan kan hij je horen. Wat, moet ik zo dicht bij dat stuk ongeluk komen? Klets niet, Jimmy. Doe wat ik je gezegd heb. Ja, Jeff. Baker is nu bezig over te steken, Jeff. Ja, dokter. Ik zie het. Hallo, pionier. Hier is Baker. Ik heb nummer 7 bereikt. Maak nu veiligheidslijn vast. Ik zie je, Baker. Het is in orde, Jeff. Baker is hier. Zullen we dan maar? Ja, ga je gang, maar wees voorzichtig. Ja. Nou. Yep. Zo. Nou, Jeff, ik uh, loop nu over het vaartuig in de richting van de neus. De telescopische lens, dokter. ja. Yeah. Laat het geval van zo dichtbij mogelijk bekijken. Telescopische lens uit. Uh, ja, ja, ja, zo, dat is duidelijker. Nou, ik ben nu bij de neus. Lieve hemel! Huh? Wat is er, Jimmy? Dat gat. Dat is groot genoeg om er met een autobus doorheen te gaan. Uh, uh, uh, Jimmy, Jimmy. Waar kwam de kracht vandaan? Van binnen of van buiten? Uh, van buiten? Schroeiplekken? Nou, en of? Net zoals ik dacht, dokter. Met uw zou het er een zijn van de zwerm die we naderen? Waarschijnlijk wel. Zeg, Jimmy. Ja, Jeff? Ik zou graag willen dat je in de cabine afdaalt. Kan dat? Doe dat grap, bedoel je? Ja, maar wacht tot het barker bij je is. Ik ben bijna bij de neus, captain. Als barker bij je is, Jimmy, en je lijn kan vasthouden, ga dan naar binnen. Hm? Daar ben ik al, Jimmy. Ja. Hier, pak mijn lijn, wil je? Ja. Leer. Daar ga ik dan. Jop. Yep. Pla. Ik sta al op de vloer. Voetje voor voetje, Jimmy. En geef me nauwkeurige beschrijving van de aangerichte schade. Ik wilde graag weten of er enige kans is op behoud van het schip. Goed, Jeff. Ik heb de... Goeie hemel. W wat is het, Jimmy? Nog een groot gat. Aan de andere kant van de cabine. Oh, dan is de meteor door dus dwars doorheen geslagen... Nou, dat moet wel een geweldig grote zijn geweest. Hij heeft het vaartuig getroffen onder een hoek van ongeveer vijf graden op de vliegrichting, oh. dwars door de cabine heen. En hij heeft het grootste gedeelte van het hoofdschakelbord meegenomen. Dus geen kans meer om de motor te laten werken. Nou, en verder lijkt alles intact. Oh. Die meteor is er, als, is er glad doorheen geslagen, zeg als een kanonskogel. Op zijn weg heeft hij niks heel gelaten. Jimmy, kun je in het vrachtruim komen? Nou, ik zal het proberen. Maar voorzichtig, hoor. Ja. Oh. Oh. Oh, oh, Jeff. Jeff, ik moet eruit. Wat, wat is er dan? Bakken, bakker, haal me op. Vlug, bakker, haal me op, alsjeblieft. Ja, Jimmy. Eh. Ja, ja, ja, Let oh. op. Niet te oh. vlug, bakker. Anders wat hij uh. tegen de scherpe rand van het gat. En haalt hij zijn kostuum open. Ja, Jimmy. Ik haal in, hoor. Ja, ja, ja. Goed, zo. Dank eh, dankjewel, bakken. bakker. Oh, nee, ik ga niet terug. Voor geen geld, hoor. Ja, maar wat is er dan toch? Waarom ben je zo geschrokken? Oh, Johnson... Johnson of Simmons, wie van de twee, ik, ik weet het niet. Jimmy. Ja, Jeff. Kom terug naar de pionier, zo vlug als je kan. Ik maar, Jeff. En breng Baker mee tot aan nummer twee. Nou, moet ik dan niet aan mijn eigen vaartuig, Captain. Nee, eh, jij lost ingenieur Mitchell af in nummer twee. Jimmy laat jou daarachter en de ingenieur komt met hem hierheen. Whittaker blijft in nummer zes. Jawel, Captain. Begrepen, Jimmy? Begrepen, Jeff. Nou, en Jimmy tand op elkaar en kom terug. Je wilt dus de koers wijzigen en nummer 7 achterlaten. Dat wil dus zeggen afschrijven. Ja, wat kunnen we anders doen? Ja. Die meteoorinslag heeft hem volkomen buiten werking gesteld. Hm. Het is zo goed als zeker dat die meteoor behoorde tot de zwerm die we nu naderen. Daarom moeten we direct alles in het werk stellen om hem te ontlopen. Ja, en dat betekent dat we nummer 7 in de steek moeten laten. Ja, maar het ding zit vol nuttige lading. Alleen de brandstof is een gewicht in goud waard. Die moeten we in ieder geval proberen te bergen. Ja. Ja, ja, maar dat, dat, dat zou uren in beslag nemen. En intussen komen we steeds dichter bij die zwerm. Aangenomen dan dat het een zwerm is. Ja. We hebben nauwelijks nog tijd om hem te ontlopen. Ja, afgezien van de reddingsprogramma van de lading van nummer 7. Ja, maar, vrouw, jij bent de baas. Als jij meent dat we hem in de steek moeten laten, dan maar in de steek laten. Dan laten we Johnson en Simmons dus ook in de steek? Ja. Ja, Jimmy. Het gaat nou helemaal niet anders. Dat betekent dus dat wij ze daar maar alleen in dat wrak... door de ruimte laten zweven tot de jongste dag? Ja, wat kunnen we anders doen? Ja. Maar als iemand op zee sterft, dan krijg je tenminste nog een, nog een eerlijk graf aan de golven. Ja, wij zijn niet op zee, Jimmy. Als we hen een eerlijke begrafenis gaven, zoals jij dat noemt... dan zouden ze immers met het vaartuig mee blijven zweven. Het enige verschil zou zijn dat zij er buiten waren... dat wij ze er nu in zijn. Ja, ja, dat is waar. Als je de koers wil verleggen, Jeff. moest je het maar meteen doen. Volgens mijn laatste berekeningen zijn we geen 15 uren meer van dat ding vandaan. Ja, gelijk heb je, dokter. Nou, vooruit dan maar. In jullie kooien en snoer je stevig vast. Oké. Okay. Ja. Ja. Als je goed ligt, Jimmy. roep dan de vloot aan. Ja. Zeg dat ze allemaal goed moeten luisteren. Oké, okay, Jeff. Ik lig. Ja, ik hoor. Ja. Breng de controlepanelen op ooghoogte. Ja. Hallo ruimtevloot, hallo ruimtevloot, vlaggenschip pionier roept u. Attentie voor captain Morgan. Dank je Jimmy. Hallo ruimtevloot, we gaan onze koers wijzigen. Zodra ik het voorbeeld geef, moeten alle vaartuigen de neus 25 graden omhoog richten. Vanuit de monumentele koers. Vervolgens de motoren inschakelen. Wij volgen dan de nieuwe koers en gaan over de meteorenswerm heen. Zo kunnen we hem vermijden. Let op, plus 25 graden. Ik herhaal, plus 25 graden. Oké, okay, dokter, hoofdgiroscoop aan. Giro, contact. Nummer 1, klaar. Nummer 2, klaar. Nummer 3, klaar. Nummer 4, klaar. Nummer 5, klaar. Nummer 6, klaar. Nummer 8, klaar. 21, 22, 23. Hero 2, 24, af. 25 graden. Hero 2, af. Op koers, vast. Telescoop, mensen. Telescoop aan. 25 graden, vast op koers. Hoofdgiro af, dokter. Hoofdgiro af. Wat doen de anderen, Mitch? Alles oké, okay, behalve nummer 7. Zeg, het lijkt wel of hij de enige is die zich heeft bewogen. Zijn neus wijst omlaag. Ja, dat lijkt alleen maar zo. Roep ze nu op voor het aanzetten van de motoren, Jimmy. Oké. Okay. Pionier roept ruimtevloot. Pionier roept ruimtevloot. Klaar voor de motoren. Meld u alstublieft. Nummer één, alles oké. Okay, klaar voor motoren. Nummer 2, alles oké. Okay, klaar voor motoren. Nummer 3, oké. Okay, klaar voor motoren. Nummer 4, oké. Okay, klaar voor motoren. Nummer 5, alles oké. Okay. Klaar voor motoren. Nummer 6, oké, okay. klaar voor motoren. Nummer 8, oké, okay. klaar voor motoren. Goed zo. En als ze zich gemeld hebben, kun jij de zaak overnemen, Mitch. In orde, Jeff. Alle meldingen oké. Okay. Hele vloot klaar voor de motoren. Hallo, ruimtevloot, hallo, ruimtevloot. Dit is de pionier. Het aanzetten van de motoren wordt van hieruit via de radio geregeld, alle motoren worden tegelijk aangezet. Wie meent dat dit niet mogelijk is, moet dat onmiddellijk zeggen. Niemand? Dan neem ik aan dat alles in orde is. Opgelet. Motoren aan. Drie. Twee. Eén. Contact. Versnelling. Honderd. Tweehonderd. 3. Drie vier, vijf, vijftienhonderd, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig. Motor aan. Periscope uit, Jimmy. Periscope uit. Oké, okay, Jeff. Allemaal bij elkaar. Nummer vijf ligt een beetje achter. Maar de rest is keurig informatie. Goed zo. Zet de radar aan, dokter. Op stankers zal nu wel gaan zakken. Goed, Jeff. Jimmy, hier op de vloot aan. Ga na of alle bemanningen oké okay zijn. En laat ze dan ook met de radar werken. Oké. Okay. En als je dat in de gaten hebt, roep dan de controle... Ik moet rapport uitbrengen over nummer zeven... en vertellen dat we onze koers hebben verwijzerd. Dank u, controle. Uw bericht ontvangen. Blijf luisteren, alstublieft. Dan zal u zo aanstonds weer oproepen. En? Wat hadden ze te vertellen, Jack? Ja, wat zouden ze te vertellen hebben? Ze vonden het even erg als wij dat we nummer 7 verloren hebben. Maar zijn van oordeel dat we juist gehandeld hebben met hem in de steek te laten. Ja. Ze denken dat die meteor afkomstig was van de zwerm die we nu naderen. En dat er alle kans bestaat dat we nog enkele van die zwervers tegenkomen ja. voordat we aan de zwerm voorbij zijn. Dat klinkt erg bemoedigend. Ja, maar gelukkig is het gevaar dat nog een vaartuig getroffen wordt gering. Zeker nu we de zwerm ontwijken. Zeg tussen haakjes, welke zijn de laatste rapporten over zijn positie? We klimmen er al bovenuit, Jeff. Goed zo. Zodra we overheen zijn, zullen we weer op de oude koers moeten gaan liggen. En onze snelheid wat opvoeren. Om de verloren tijd in te halen. Anders komen we te laat in de baan van Mars aan. Mm -hmm. ja, we moeten immers op de seconde af ter bestemde plaatsen aankomen. Mm -hmm. Anders is de kans groot dat we de hele planeet mislopen. Ja, nou. Dan zal ik maar direct gaan beginnen met het maken van nieuwe berekeningen. Hè? Ja, graag, mens. En wat doen we nu uh, met uh, Whittaker? Wat bedoel je, dokter? Wel, Jeff, ben je het laatste bericht vergeten? Dat we van de controle ontvingen voordat die meteor in nummer 7 insloeg. Verdraaid, dat was ik helemaal vergeten. Wat zei ze ook weer? Nou, ja, dat de enige man die ze hadden kunnen ontdekken, wiens naam en sialement overeenkwamen met die van Whittaker, 78 jaar geleden geboren was in 1893. En dat die spoorloos was verdwenen in 1924. Wat zeg je? Ja, Mitch. Zo luidde het bericht inderdaad. Ik heb je iets geks gehoord. Ja, en de directeur van de afdeling personeelsadministratie... wilde Whittaker zelf spreken. Ach ja, ja, ja, ja, ja dat is waar ook. Zeg, Jeff, ik kan de onderlinge radioverbinding wel inschakelen op team met aarde, hoor. Nee, nee, nee, niet doen, Jimmy. Ik wil eerst zelf met aarde spreken over de hele geschiedenis. Je herinnert je hoe de aanwezigheid van Whittaker Rogers beïnvloedde? Zou ik dat vergeten zijn? Ja, en hoe zijn nabijheid op jou werkte. Die akelige droom die je had toen je in de kooi boven hem sliep. Goed, maar dat was maar een droom. Dat heb je toch zelf gezegd? Hè? Wat heeft het nou met Whittaker te maken? Dat weet ik niet. Nog niet. Ik hoop juist dat de controle dat kan ophelderen. Maar als controle nu toch met hem zelf wil spreken... waarom laat je ze dan de gang niet gaan? Omdat de hele vloot weet welke vreemde invloed hij had op Rogers en op jou, Jamie. Als er nog iets anders met hem aan de hand is, dat onverklaarbaar is... dan vind ik het niet nodig dat iedereen meeluistert. En zeker niet de piloot van nummer 6. die waarschijnlijk gedurende de hele rest van de reis met Whittaker opgeschept zit. Oh... Ja, ja, ja. Zal ik dan de controle maar oproepen? Ja, Jimmy. Goed. Hallo, controle. Hallo, controle. Vlaggenschip pionier roept u. Antwoord, alsjeblieft. Zeg, Jeff. Ben je er zeker van... dat je de controle wel goed hebt verstaan? Hoe konden ze nu in alle ernst zeggen... dat Whittaker geboren is in 1893? Ja, dat hebben ze ook niet gezegd, Mitch. Huh? Ze zeiden dat de enige man Whittaker... die ze konden vinden... en wiens signalement inderdaad overeenkwam met dat van onze Whittaker... ...geboren was in 1893. Ja. En wat zegt Whittaker er zelf over? Dat heb ik hem nog niet gevraagd. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Hier is controle. Wij ontvangen u luid en duidelijk. Je hebt het op de pakket, Jeff. Dank je, Jim. Ik kom. Ja, ik snap er niks van, dokter. Ik ook niet, Mitch. Maar we zullen zien welke resultaten het onderhoud van Jeff met de controle oplevert. Nou heb ik toch nieuws, mannen, waarvan je zult opkijken. Over wet ik, hè? Ja. En je? Nou, je herinnert je nog dat er een heel stel journalisten naar de maan komen om de start van onze vloot bij te wonen, hè? Ja. Natuurlijk. Ja, nou, het schijnt dat een van hen, na terugkomst op de aarde, op het idee gekomen is. in een van onze grote dagbladen een serie levensbijzonderheden te brengen. over leden van onze bemanning. Ah, ja, en? Nou, hij dacht. laat ik de families van die mensen eens gaan opzoeken. Vrouwen, verloofden en dergelijke om op die manier uit de eerste hand te weten te komen... wat het wil zeggen de vrouw of de verloofde van een ruimtevaard te zijn. Afa, enfin, jullie kennen dat soort uh, krantartikelen wel, hè? Ja, nou, maar dan zal hij een toch een hele kluif hebben gehad, want ik ben vrijgezel. <laughs> nou ja, daar heeft hij ook om gedacht. Van de ongehuwde zocht hij de ouders op en interviewde die... Hij schijnt aan ieder van ons vier een heel artikel te hebben gewijd. met al onze levensbijzonderheden en oh. wederwaardigheden. Nou ja, helemaal compleet. Wat zeg je me nou helemaal compleet? Ja. Nou, dan ga ik op zodra we beneden zijn. direct aanklagen, weer eens belediging bij geschrift, is die gek. <lacht> ja. ja, maar een aantal zaken, Jeff. Wat heeft hij over Wetteker kunnen schrijven? Dat is het nou juist. Over nou, Wetteker heeft hij niets kunnen schrijven. Ja. Niets kunnen. Hoe ja. bedoel je dat? Bij hem raakt hij de draad helemaal kwijt. Hoezo? Nou. Het eerste ding dat niet klopte, dat Whittaker of hij toch wel een of ander diploma op het gebied van ruimtevaarttechniek moet bezitten, nooit ingeschreven is geweest als leerling van de Astronautische Hogeschool. Wat zeg je? Ja. Maar dat moet toch? Nou, misschien heeft hij wel een uh, vals diploma opgemaakt. Dat is ja. heel goed mogelijk. Maar dan kon hij toch niet beschikken over de kennis die hij inderdaad bezit, Jimmy. Vergeet niet, Whittaker is een eerste klas technicus, een van de beste van de hele vloot. Ja, maar waar heeft hij dan gestudeerd? Geen idee. Maar er is nog meer. Wat dan? Hij slaagde er in Whitaker's woning in Kensington te ontdekken... en vroeg dan naar Dien's ouders. Maar die waren er niet. Ja, dat kan. Er zijn meer Wezen op de wereld. Dat is zo, Jimmy. Maar zelfs de ouders van Wezen zijn niet overleden... lang voor de geboorte van hun kinderen. Eh, nee, dat snap Tjurk. ik. Huh? Zeg, wacht eens even. Wat zei je nou? Het bleek dat de ouders van Whitaker... iets overleden zijn voor de Tweede Wereldoorlog. Hij was de vader in 1921... De moeder in 27. Ja, maar dat, nou, dat kan toch niet? Whittaker is immers pas geboren in 1940. Laat Jeff uitspreken, Mitch. Nou, best, ga maar door, Jeff. Maar als je het een grap moet vermelden, dan vind ik het niet bijzonder geslaagd. Ja, dat noemt hij een grap, laat me niet lachen. Nou, luister. Op het door Whittaker opgegeven adres woonde inderdaad een familie van die naam. Het hoofd van die familie was iemand van 48 jaar, die Edward heette. En verklaarde dat de voorname van zijn vader. Francis Edward Waren. En dat hij geboren was in 1893? Juist, dokter. En die Francis Edward Whittaker had zijn woning verlaten op een kwaaie dag in het jaar 1924. En is nooit meer gezien. Ach. De politie heeft alle mogelijke pogingen in het werk gesteld om hem te vinden. Maar te vergeefs. Nou ja, goed. Samenloop van omstandigheden. Ja, dat zou kunnen, Mitch. Best zelfs. Maar Edward Whitaker liet een foto van zijn vader zien. Genomen kort voor diens verdwijning. En nu zegt controle dat die foto sprekend lijkt op die... welke de personeelsadministratie heeft voor onze Whitaker. Behalve dan voor wat de snit van zijn kleren betreft. Ja, maar wat uh, deed gelukkig die... heeft die journalist, toen hij merkte dat er met die Whitaker iets vreemds aan de hand was... zich terstond tot onze controle gewend... die ervoor zorgde dat dat artikel niet gepubliceerd werd... en zich met de politie in verbinding gesteld. De registers van de politie toonden aan... Dat de verdwenen Francis E. Whittaker uiterlijk in alle opzichten volkomen overeenkwam met onze Whittaker. Tot de kleur van zijn ogen toe. Die groen is. Hm. Hoe weet jij dat zo? nemen niet kwalijk als hij jou maar één keer had aangekeken op de manier waarop hij mij soms opnam terwijl hij hier was. Dan zou je ook weten dat ze groen zijn. Ik kan er zelfs een eet op doen dat ze in het donker licht geven. Zoals ah. de ogen van een kat. Ah, je ja, weet dat weet. klinkt dan wel allemaal ja. heel geheimzinnig. Maar ja. ik ben er toch zeker van dat het zich op volkomen normale wijze laat verklaren. Ja. Oh ja? Ja. Waarom een je dan witte ik er zelf niet over aan, Jeff? Ja, daar ben ik van plan, maar niet zolang je nummer zes is. Nou, hoe wil je het dan aanleggen? Ja. Zodra we die zwerm veilig gepasseerd zijn... en weer op gewone koers, laat ik er weer hier komen. Dat is de enige methode om zeker te zijn... dat de hele vloot niet meeluistert. Ja, gelijk heb je, Jeff. Zolang we het fijne van die geschiedenis niet weten... is het beter zo weinig mogelijk mensen iets van vernemen. Nou, laten we die zaak dan voorlopig uit ons hoofd zetten mannen... en aan het werk gaan. Ben je klaar met de berekeningen van de controle, mens? Ja, Jack, Die liggen daar op tafel. Jimmy, roep jij de rest van de vloot... en vraag hun laatste radarrapporten op. Oké, okay, baas. En zo raakte oppervlakkig beschouwd... de Whittaker kwestie voorlopig in het vergeetboek. Jimmy sprak enkele malen met de andere eenheden van de vloot... en kwam daarbij tot de bevinding dat de radioverbinding steeds slechter werd. Krachtige storingen bemoeilijk de en ontvangst. Wat mij betreft, wel ik mijn best deed... met mijn gedachten bij mijn werk te blijven... dwaalde ze telkens af naar Whittaker. Herhaalde ik, betrapte ik mezelf erop... dat ik het werk liet rusten... en met mijn gedachten verwijlde bij hem... En zijn geheim. Een paar malen meende ik zelf zijn effe doffe stem te horen. En één keer zelfs keek ik op in de verwachting dat hij naast me zou staan. Hoe ik het ook probeerde, ik kon zijn beeld maar niet uit mijn gedachten bannen. Dat duurde zo vijf uren, of misschien nog langer... Totdat een oproep van wachtvader nummer vijf... een einde maakt aan ons routinewerk... en ons haastig naar de radio deed lopen. Audio nummer vijf, hier is Morgan. Heb je een dringend bericht? Ja, heeft u de radar nog gecontroleerd de laatste vijf minuten? Nee, dat is niet nodig. Vier vaartuigen hadden dus de zwermende gaten. Nou, dan raad ik u aan uw eigen radar onmiddellijk aan te zetten. Wij zijn op ondopend met Die meteoren! Waar wij overheen zouden stijgen zijn plotseling van richting veranderd. Ze zijn nu weer recht voor ons. Wat zeg je? Ik kan je niet verstaan. Herhaal het nog eens. Ja, wat zegt u? Ik ontvang u niet erg goed. Wil je je mededeling nog eens herhalen? Ik zei dat de meteorenzwerp waar wij overheen zouden stijgen de koers opeens gewijzigd hebben. En nu vrijwel recht voor ons zijn. Maar dat kan toch niet? Dat is toch zo, Captain? Ik heb er nummer 4 al naar gevraagd. Is heeft het ook waargenomen. Weet je wel zeker dat al die storingen je radar niet in de war hebben gebracht? Ja, dat kan. Maar ook als er geen storing is, krijgen we hetzelfde beeld. Oh, ja. Nou, ik, ik zal eens kijken en roep je straks weer. Oké, okay, kapitein. Mitch, dokter. Ja? Hebben jullie dat gehoord? Ja. Staat de radar aan, dokter. Laten we zelf eens kijken. Radar aan. Het is toch niet mogelijk dat een massa van die omvang... opeens van richting verandert. Dat is toch onzin? Mogelijk, Jeff. Maar er ligt toch iets voor ons... Dezelfde signalen die we eerst ontvingen zijn er weer, maar nu veel krachtiger. Wat het ook mag zijn, we zijn er al veel dichterbij. Ja, maar met onze nieuwe koers moesten we nu al duizenden kilometers boven zitten. En toch is dat niet het geval. Het ligt zowat tien uur voor ons. Recht tegenover ons. Zeg mits heb je de koers wel juist berekend? Natuurlijk, Jimmy. 25 graden was meer dan genoeg. We moesten er zo op duizenden kilometers overheen vliegen. Dan moet onze koers zich hebben gewijzigd zodat wij er weer recht op vliegen, Maar dat kan niet, Jimmy. Onze laatste navigatiecontrole heeft uitgewezen... dat we precies de berekende koers volgen. En toch steven we weer op af. Vrijwel recht naar het midden ervan. Misschien is er wel iets anders. Een tweede zwerm... die we zo straks niet hebben opgemerkt. Maar Jeff, we hebben toch het hele terrein voor ons afgezocht... voordat we de koers verlegden. En we hebben niks anders gevonden. Nou, dat is waar, Mitch. Nou, maar hoe verklaar je dit dan? Wacht eens, dokter. ja. Zoek de streek naar beneden is helemaal af. Waar de zwerm zou moeten zijn. Oh, goed, Jeff. Nee, Jeff. Niets. Ofwel uh, onze koers is veranderd. Ofwel die van dat ding... Onze koers is niet veranderd. Nou, dan, dan moeten we dat nu doen en vlug. Als dat ding een vaste kern heeft en wij vliegen er tegenaan... dan ja, Als dat, gaat dat tegen de... als het een vast lichaam was, dan moesten we het zien... Dan zou er minstens zo groot zijn als de maan. En het zonlicht weerkaatst? Maar als zijn schaduwzijde nu eens naar ons is toegekeerd. Oh, Jimmy. Dat kan er toch niet recht voor ons liggen... terwijl wij, wij, wij, wij ons van de zon verwijderen. Ja, ja, ja, dat is waar, dat is waar. Ja, wat doen we, Jeff? Weer de koers verleggen en nu eronder doorgaan? Hm. Ja. Als het niet even snel uit de koers verdwijnt als het erop is gekomen... Ja, dan zullen we niet veel anders opzitten. Ja, maar op die manier verbruiken we al onze brandstof. Dan zullen we Mars nog wel kunnen bereiken, maar niet erop landen. Hm. Houd dat ding in de gaten, dokter. Je ja. laat het er stond weten wanneer het zich van onze route verwijdert. Ja, Jeff. En jij, Jimmy, ja. Roep de vloot op... en verzoek alle vaartuigen het voortdurend in het oog te houden. Zeg dat ieder vaartuig op zijn beurt rapport moet uitbrengen om de tien minuten. Oké, okay, Jeff. Nog altijd recht voor ons, Jeff. Maar dan ook pauwen. Oh. Dan moeten we weer de koers verleggen en nu rondom door. Dus maar weer terug naar de oorspronkelijke koers. Ziezo. Laat nu de periscopers ronddraaien, Jimmy. Ja. Hij hey, draait... Nou, ze zijn er allemaal, Jeff, in gesloten formatie. Behalve dan de gaping tussen 6 en 8. Vraag alle vaartuigen of alles bij hen aan boord in orde is. En zeg hun dan dat ze weer hun radar moeten aanzetten en nauwkeurig blijven opletten. Hé, hey Jeff! Ja, dokter, wat is er? Kom hier, vlug. Ja, en? Dat ding, die, die meteorenzwerm, of wat het dan ook is, komt terug. Huh? Wat zeg je? Ja, ze, ja, ja, kijk maar zelf. Wel vertraaid. Maar wat is er toch eens helemaal dan aan de hand? Ja, hij is weer teruggekomen op onze route. Zitten we de koers weer verlegd hebben. Het lijkt wel alsof hij ons weg wil versperren. Misschien doet hij het wel opzettelijk. Kletst toch niet, Jimmy. Hoe kan dat nou? Waarom nog niet? Tweemaal hebben wij onze koers verlegd... en telkens weer verplaatst hij zich met ons mee... totdat hij weer precies op onze route ligt. Wat lachelijk. Een meteoren die dat deed... zou alle bekende wetten van de natuur kunnen tot een aanfluiting maken. Maar hoe zit het dan met de onbekende wetten? Misschien handelt hij daar nou wel. Ik weet beslist niet meer wat ik ervan moet denken. Ja, mij denkt dat er maar één antwoord mogelijk is. Er moeten twee zwermen zijn... die op verschillende hoogten liggen. En om de een of andere reden moeten wij, wanneer we ons voor de ene bevinden... niet in staat zijn de andere waar te nemen. Nee, Mitch, ik houd het ervoor dat het telkens dezelfde zwerm is. Dezelfde of een ander, we vliegen rechtop af. Wat moeten we nu doen? Weer proberen hem te ontwijken? Dat kan niet meer, dokter. Straks hebben we helemaal geen brandstof meer. Nee, we kunnen maar één ding doen. En dat is... Huh? recht door blijven gaan, dwars er doorheen. Ja, maar de kant kan doorheen, niet, doorheen met de hele vloot... Ja. Ik denk er niet aan iemand achter te laten. Ja, maar Jeff, denk nou eens aan wat er met nummer 7 is gebeurd... die maar één meteor ontmoette. Die meteor moet uitzonderlijk groot zijn geweest. Ik geloof niet dat er kans op is... dat we zo'n grote nog ooit zullen tegenkomen. In geen honderd jaar. Ja, maar als we in ons in koele bloeden... in hele zwerm meteoren begeven, Jeff... zelfs al zijn het maar kleintjes... Dan, dan zal toch zeker één van onze vaartuigen getroffen ja, worden. Dat is nog lang niet zo zeker, dokter. De kans is zelfs maar heel gering... Kleine meteoren leveren geen gevaar op. Nou no. Onze buitenhuid die als buffer fungeert, maakt dat ze verdampen. Voordat ze zo ver binnendringen dat ze werkelijk schade kunnen aanrichten. En waarvoor was er ineens al dat voor nodig om ze te ontwijken? Dan hadden we toch ook wel gewoon kunnen doorvliegen en opwagen? Nee, Jimmy. We moeten geen enkel risico nemen als we het enigszins kunnen vermijden. Maar nu ligt de zaak anders. Ik geloof op het ogenblik helemaal niet meer dat wat voor ons... een meteorenzwerm is. Hoe kom je daar zo bij? Omdat de meteorswerm beslist niet in staat is zijn koers te wijzigen... ten einde ons de weg te versperren. Waarheen we ons dan ook wenden. Al of dan... is er de een of andere geweldige kracht... die wij niet kennen... bestuurt. Huh? Ja, Mitch. Ik weet het wel, het klinkt fantastisch. Maar heb jij een andere verklaring? Wij zullen rechtdoor moeten blijven vliegen... terwijl dat ding dat zeker geen vast lichaam is want dat hadden we al lang moeten zien, zich op onze weg bevindt. Het is nu toch zeker wel duidelijk dat we het niet kunnen ontlopen. Het enige wat ons rest is er dus op af te steven... in de hoop dat we er heel uits doorheen komen. Maar ik geloof niet dat de rest van de vloot je zal volgen, Jeff. Het is te gewaagd. Er zit niets anders meer op. Dat doorheen of terug. Terug? Dat nooit. Nou, ik geloof ook niet dat dat iets zou kunnen geven. Het duurt zo lang dat we praktisch bij dat ding zouden zijn... voordat we de hele vloot rechtsomkeerds kunnen laten maken. Ja. Hoe ver is het nu nog van ons vandaan? Geen vier uren vliegen meer. Nee. Nou, wat wil je nou eigenlijk? Doorvliegen? Of in de ruimte ronddraaien en nalopertjes spelen... met iets dat zo vaag is dat we niet eens kunnen zien... ondanks de reusachtige afmetingen. Doe wat je goed denkt. Ik vind alles best. Ik ook. Ik heb je nog nooit in de steek gelaten, Jeff. Goed zo. Ik had het ook niet anders van jullie verwacht. Jimmy, roep huh? de vloot aan en zeg hun dat ik een mededeling heb. Oké, okay, Jeff. Zo staan de zaken dus. Terugkeren gaat niet meer. En van de andere kant kunnen we ook geen brandstof blijven offeren aan nog of meer uitwijkpogingen. Wel, Captain, nog Grimshaw... Nog ik, heb er veel zin in. Maar als u zegt dat het het beste is, dan doen we natuurlijk mee. Goed zo, nummer vijf. En wat zegt nummer zes? Hier is nummer zes. Oh, dat is ik. Is je piloot daar, ik. Ja, captain. Ik luister, captain. Heb je gehoord wat ik met de nummers één tot en met vijf heb besproken? Zeker, captain. Uh, en wat denk je daarvan? Niet veel goed. Ik zou liever nog een uitwijkpoging doen. Is dat niet mogelijk? Ik heb toch al gezegd dat we die brandstof niet meer kunnen missen. Mij denkt dat we alleen nog maar kunnen doorzetten. Terugkeer is toch niet mogelijk. Wat u ook voorstelt, Captain Morgan. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is. Ja, ik wilde wel dat ik er zelf ook zo over kon denken. Orders zijn orders. En orders moeten worden opgevolgd. Ja, over discipline zullen we het nu niet hebben, hè? En jij, ja, Pietersen, kun je er nu mee verenigen? Ik voel er niet weer voor, Captain. Maar ik volg u. Wat u zegt, zal ik doen. Goed zo, Pietersen. En nu nummer acht. Wat denk jij ervan? Als laatste, nadat alle anderen hebben toegestemd, kan ik niets anders zeggen dan. Oké, okay. maar aanstaan doet het me niet, Captain. Ik denk dat het risico groter is dan u wilt toegeven. Wel, dat is in de orde. En nu, luister allemaal goed. Bij wijze van veiligheidsmaatregel... ...trekt iedereen tot nader order zijn ruimtekostuum aan. Mocht onverhoopt een van de vaartuigen getroffen worden en beschadigd... ...dan zijn jullie niet alleen veilig... ...maar is er ook alle tijd om naar een van de andere vaartuigen over te steken... ...in geval dat zulks nodig wordt plekken. Nadere bijzonderheden betreffende de afstand van het voorwerp worden we nog meegedeeld, Zodra we dichterbij zijn. Mocht de pionier getroffen worden en buiten gevecht worden gesteld, dan neemt nummer 1 het bevel over. Dat is alles voor het ogenblik. Door blij van je radio, voortdurend. Hoe ben je er nog vandaan, dokter? Geen uur vliegen meer. Nog steeds geen vast voorwerp te bespeuren in de periscoop? Nee, Jeff. Ja, laten wij dan onze ruimtekostuums aantrekken, hè? Als de meteorus werm is, kan er van alles gebeuren vanaf het moment dat we erin raken. Prettig vooruitzicht. Niks aan te doen, Jimmy. We zullen dat risico moeten nemen.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 De controle Johan Wolder en Witteker Peter Arjans. Regie Leon Povel.